Henk! Hallo! Hoi hoi! Klaas Wassenaar, Peter Beukelman. Hi, we hebben een hele speciale correspondent in Las Vegas, in de Verenigde Staten van Amerika. Uh, waar op dit moment uh, Freedom Fest plaatsvindt. En dat is niemand minder dan Frank Karsten. En die zullen we ook nog even ja, uitnodigen in deze uitzending. En mijn naam is John Jongepier. En uh, ja... Goed, we gaan uh, deze uh, uitzending gewoon het uh, nieuws uh, behandelen. En de actualiteit, uiteraard. En we beginnen traditioneel uh, met uh, goud, zilver, bitcoins, staatsschuldmeter, uh, de fertility index. Uh, en uh, uiteraard nog de marijuane index. Nou, laten we daarmee uh, beginnen. En de marijuane index staat op dit moment op 325,63. We ze hebben een heel leuk piekje gehad. Ze zijn een beetje naar beneden aan het glijden. Maar goed, bij de volgende, hij zal het weer omhoog gaan. Uh, hoe doet goud het? Goud staat op 1329 dollar per ounce. Oké, okay, uh, ja, de, de bitcoins die is, uh, heeft niet veel gedaan deze week. Die staat op 603 euro'tjes. Het is een beetje uh, omhoog gepiekt naar de uh, 606. Beetje omlaag naar de 600, maar het is allemaal uh, ja, rond de 600. Ja, de olie... Die staat op 45,90 dollar voor Amerikaanse olie. Oké, okay, nou ja, voordat we naar de mee te gaan... nog even de fertility index. Nou, het uh, leek uh, bijna goed te gaan. Oh joh. Ja. Uh, ja, we kregen echt een fantastische piek in, ons, uh, in onze grafiek. Uh -huh. En uh, En we, nou, we hadden bijna de noodtoestand uh, af willen schaffen. Van, uh, nou mensen, let op. Maak meer baby's per, uh, per verspild uh, liter zaad. Maar uh, ja, ineens wordt de top heel weer uh, vlak, zeg maar. Dus we zitten nu weer in die uh, noodtoestand. Het is Eigenlijk een vrij dreigende situatie. Oh, een beetje Franse toestanden dus. Ja, voor de hele mensheid. De, de noodtoestand die moet gewoon voortduren. Of je wil of Hoge niet. nood. Ja ja. ja, ja, ja. Goed, dan gaan we nog even naar de staatsschildmeter. Die staat op 485,5 miljard. Ja, een paar miljoen, hè? maar goed, bij het publiceren van deze uitzending zal die overeen zijn, ja. Goed, joh, dan gaan we even naar de nieuwsberichten... We beginnen met uh, Bitcoin nieuws, want er was een halvering uh, gaande. Ja, dat gebeurt uh, eens in de vier jaar. Oké. Okay. Het uh, gaat de beloning die je krijgt voor het, het vinden van een nieuw blok. Dus Bitcoin bestaat uit een, een, een ketting van allerlei blokken aan elkaar. En elke keer als er iemand een blok vindt en dat wordt gedaan door miners, dan krijg je daar een beloning voor. En die was begonnen op uh, 50, en die was in 2012 al gehalveerd naar 25, ja. en nu is die dan gehalveerd naar 12,5, dus daardoor ...is het aantal uiteindelijke bitcoins beperkt... ...omdat het om de vier jaar steeds halveert. Oké, okay, het is gewoon echt vier jaar. Dat heeft niks te maken met de hoeveelheid bitcoins die uitgepoept worden? Of, uh... Nee, het is een vast aantal blokken. En die blokken hebben ongeveer een vaste tijd... ...dus het komt ongeveer vier jaar uit. Ja. Okay. Maar de vorige keer om even aan te geven... ...de prijs was toen het van 50 naar, twa naar 25 ging... ...was het 12,5 dollar. Dus uh, nu 600, uh, ja, nu 600 euro dan. Of nou, het was geloof ik 600 dollar toen die halveerde... maar. Uh, dus het is een stuk hoger gegaan sinds de laatste halvering. Ah, dat het wordt steeds moeilijker en kostbaarder om een blok bitcoins uit te poepen. Ja, die miners die hebben natuurlijk in, geïnvesteerd in apparatuur en elektriciteit. En ja, als je dan wil blijven minen dan, ja, dan moet het eigenlijk, of de moeilijkheidsgraad moet omlaag of er moeten een aantal miners uitstappen, want er worden gewoon minder bitcoins gemined is minder geld op te halen. Ja, ja. Zou jij het nog gaan doen, uh, investeren in een Bitcoin mine? Ja, het is heel, uh, het, het gebeurt heel grootschalig. Nou, het zijn echt uh enorme hallen waar het op heel grote schaal gedaan wordt... ...en als jij gewoon zelf wat probeert op te zetten in Nederland... ...dan, dan gaat dat je nooit lukken. De elektriciteit is hier veel te duur en daar ja. kom je niet tussen. Nou je, moet, nou, je moet creatief gaan denken. Kijk, als jij gewoon gaat zeggen van ik ga ook een serverfarm ...of een, een rekenfarm maken, ja, dat, dat is niet zo zinnig. Dan, dan wordt het gewoon eigenlijk veel te duur. Maar wat je misschien zou kunnen doen is uh, proberen, hè, misschien zo Google, misschien doen ze het wel, weet ik niet. Maar Google doet bijvoorbeeld heel veel dingen gratis aanbieden, maar dan gebeurt er toch iets in ruil. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld, uh, je geeft een beetje privacy op en daarvoor krijg je een ruil hoge kwaliteit gratis diensten. Het is niet gratis, maar je hoeft er niet uh, financieel uh, aan bij te dragen. Mm -hmm. nou, dus misschien kunnen ze ook zoiets doen met bitcoin berekenen. Nou, dat je gewoon, dat alle computers, en dat gebeurt wel vaker bij zaken, dat je het gewoon over een heel groot netwerk verspreidt. Dus dat gewoon bij spreken 2 miljoen uh, of 10 miljoen computers staan allemaal stuurdeelberekeningen te maken. Ja, ze hebben we eens met een virus gedaan, hè? Ja, precies. Met een uh, bitcoin-mine-virus. Mm -hmm. Als de elektriciteitskosten voor iemand anders zijn, dan is dat nog wel uh, winstgevend. Maar anders moet je het eigenlijk met speciale chips doen die alleen maar voor mijnen geschikt zijn. Die ja. hele lage energie hebben en hele hoge rekenkracht. Ja, maar ja. het zijn voornamelijk Chinese miners die, die uh, de dominant zijn. En ja, die hebben een beetje het idee van laat. Als het netwerk groeit en het verkeer groeit en het aantal transacties groeit... Dan, dan kan het netwerk het niet meer aan. En dan kunnen ze de transactiekosten omhoog doen. En dat is een beetje het idee van de Chinese miners... Dat ...dat hij elke transactie dan iets meer kosten moet gaan betalen... ...en dat het op die manier uh, het minen weer winstgevend maakt. Hmm. Is er nog uh, een beetje, ik weet niet of je het een beetje in de gaten heb gehouden... ...maar tijdens die halvering heeft dat nog een uh, invloed gehad op de koers? Nee, het is allemaal voorspelbaar. Iedereen weet al van tevoren dat het gebeurt. Er was nee. niet, uh, niet echt veel aan de hand, nee. Het is mooie, uh, ja, ik weet niet wat het bruggetje naar Jos van Rij is... ...dat moet jullie maar even gaan verzinnen... ...maar we gaan het even over je uh, Jos van Rij hebben... Ja, heeft hij nog een introductie nodig? Ja, vertel mij maar wie het is. Wat ik heb gedaan is naar mijn mening iets wat iedere politicus in Nederland heeft gedaan met verkiezingen of bij de burgemeestersbenoemingen. En wat daarna ze erbij hebben gehaald van Van Pol, dat is gewoon... Jaloezie, afrekening van een aantal mensen. waar ik te brutaal ben tegen geweest. Ja, dat ja, zou bijna een klokkenluider kunnen noemen van de politiek. Hij is een ex-politicus. Dus hij is nou wat. Nee, hij is nog steeds politicus. Hij is, uh... Hier, staat... Hier staat dat hij een ex-politicus is. Oké, okay, hij is gekozen. Is... Misschien is hij eruit gegooid nou. Hij is wel gerooieerd als lid. Uh, de... Ja, gerooieerd als lid van de VVD. Ja. Nee, uh, de heer uh, Jos van Rijden zit momenteel in, in de provinciale staten in Limburg. Uh, voor de liberale voorspelling. Voor ja, zichzelf dus. Ja, momenteel voert hij een taakstraf uit, hè? Ja, ook nog erbij. Dus, uh, de man heeft een druk leven. Ja. ja. Maar ik had wel enige sympathie voor hem, hoor. Ik bedoel, ik denk van, ja, die man die, uh, die klapte heel erg uit de school over wat hij uh, als politicus allemaal deed. Ik bedoel, hij zei dat het allemaal normaal was, uh, waar hij nou vervolgd voor is. Hij was heel transparant, eigenlijk. Ja, iedereen doet dit. <laughs> Ja, en we keken er ook niet zo van op. En die omkoping, en dat wisten we al... Zo, maar, ...verkiezingsfraude, dat... Uh, ...ik weet niet of dat, uh, dat standaard zijn al. Ja, je sprak erover... ...als dat de normaalste zaak van de wereld was. <laughs> zo interessant als hij die zegt... ...ja, iedereen deed dat. <laughs> ja, ik, ik geloof hem zo. Eindelijk een keer dat de politicus eerlijk is. <laughs> dat, ja, dat, dat, dat, die verdediging... ...hoor je trouwens best wel vaak. Ja, toen ook met die vastgoedfraudezaak uh, en zo, dan hoor je ook heel vaak van ja, maar dit, iedereen doet het zo. In dat soort nou. wereldjes, of het in banken is, of in overheden. Een ja. lagere schoolexcuus een beetje. Ja, maar ik heb ook het gevoel dat ze een beetje... Ja, maar iedereen spiekt ja. Uh, yeah. Nou, een soort zeg maar in de nacht, dat je zeg maar een nachtdier opeens in de koplamp van de auto komt, zo van... Huh? Ik ben gewoon aan het doen wat elk andere aan die er aan het doen is. En opeens ja. sta ik in het licht waarom ik. Zo ja. reageren die mensen een beetje. Laat me ja. met rusten. Ik ben gewoon mijn dingetje aan het doen. Ja, ja inderdaad. <laughs> maar het uh, Openbaar Ministerie vindt de straf veel te laag. Die hadden twee jaar heist. Uh, ja. Je moet natuurlijk nooit uit het sch school kloppen. Ze worden ook hard aangepakt. Ja, nou, je kan dit ook nauwelijks een straf noemen, toch? Nee, twee, nee, even los van het feit of hij schuldig is of wat hij moet krijgen. Maar wat hij heeft gekregen is nauwelijks een straf, toch? Als we moeten vergelijken met een uh, soort gelijk iemand. Uh, 240 uurtjes schoffelen was het? Ja, nee, hij mag 240 uur advies geven, toch? Ja. Uh. <laughs> Ja, hij, mag, hij mag gewoon wat hij doet. Ja. En, en volgens mij mag je het ook nog doen aan een organisatie waar hij wel willen tegenover staat. Okay. Hetzelfde dat, je, dat ik zeg maar naar libertarische borrels mag gaan als taakstraf. Ja. Ja. Van, oh, oh shit, nu moet ik elke maand uh, uh, heel het hele land door om naar elke borrel te gaan. Sorry, dat, is dat alle, al, uh, elke overheid al een dienstverlener. Dus hij is al hij aan het dienen. Dus. Yeah. Uh, hij kan gewoon blijven doen wat hij doet. Hij krijgt alleen geen vergoeding voor... Uh. Ja. Nee, nou ja, dat regelt hij wel op een andere manier. Nee, maar goed, mijn punt is, hij, als, als dit een straf zou moeten voorstellen, dan heeft hij niet een straf. Even los van, je uh, wil niet echt een zware straf noemen. Als nee. nou, we even vragen wat Jos er zelf van vindt? Jos. Ik zeg, met heel veel pijn in mijn hart, dat ik geen vertrouwen heb in de rechtsstaat Nederland. Ja, ja. Maar hij is toch oh, vooral sowieso. Maar er waren toch ook toen wat uh, telefoongesprekken kwijtgeraakt of zo. Ja. Uh, dus, uh, wat dat betreft doet, een beetje aan Hillary denken. De e-mails verdwenen. Ja. Het ja. is dus als Henk en die heeft ook al een privé e-mail server gebruikt. Oeh, dus, uh, foei. Nieuwe mode is dat. Uh, om je, zwarte, je corruptie via de eigen server te regelen. Heb jij ook een eigen server, Peter? Ja maar ik, mij valt alles te regelen. Ja. Nee, maar ja, als je moet vergelijken, 240 uur taakstraf. Ik bedoel, uh, we hadden nog even een oude zaak opgedoken waar ook iemand 240 uur uh, taak, taakstraf kreeg. Uitkeringstrekker die was veroordeeld voor het vasthouden van een camera tijdens een kerkdienst. Oh ja, dat is zo verdrietig. Daar word je toch verdrietig van. Ja, maar come on. Ja, daar word ik echt heel triest van. Maar mocht u uh, het behoud van uitkering doen of... Uh... Nou ja, ja, hij heeft een uitkering, dus dan mag je helemaal niks. Nou ja, dan uh, ja, ik weet niet. Een beetje bizar. was het... Uh... Maar bij Jos Verrij was het natuurlijk ook niet bewezen volgens de rechtbank dat hij... Hij was gewoon onhandig geweest. Ja. Dat doet ook heel erg aan Hillary denken. Die was ook heel erg onhandig met haar e-mail. Ja. Ja. Dus het is puur onschuld gewoon een foutje gemaakt. Okay, want die overheden die moeten eigenlijk de overheids e-mail server gebruiken. Ja, zodat hun correspondentie allemaal te trekken is en uh, later na te kijken. Maar als het natuurlijk iets vrouw de leus willen doen. Dan willen ze dat liever geheim houden en dan gebruiken ze een, een parallel e-mailadresje, zeg maar. Dat, dat niet uh, opslaan. Ja, nou. Ze heeft natuurlijk ook een heleboel gedelete. Uh, een heleboel e-mails die ze voor... het... even, even lekker opruimen. Opgeruimd staat netjes. Uh. Al Die kilobytes, dat is maar zwaar voor de computer. Dat uh. mag niet. Je moet moet opgeschoond. Lekker feestje. Uh. Uh. Ja, ja. Dat is ook een hele, hele aparte frequentiewisseling in de e-mails. Ja, nou, dat heb je wel eens. Dan heb je een rustige tijd en een drukke tijd. Hè. Dat kan gebeuren. Ja. Heb jij uh, de e-mails uh, die, die openbaar staan? Heb je die allemaal gelezen? Nee, maar ze zijn 200 miljoen waard met z'n tweeën, die Clinton. Dat gaat natuurlijk... Een enorme berg geld wordt er naar binnen gesluist via die Clinton Foundation. Uh -huh. Je kan het wel allemaal gaan zitten naneuzen, maar ja, het is allemaal een beetje misgezakend. Nee, goed, dan gaan we even naar het volgende bericht toe. Ja, gij zult de koning niet beledigen, hè? Wat ja, is het is niet is gelijk in Nederland. Hè? Nee, was de koning ook echt beledigd? Voelde zich diep gekrenkt? Nou, de koning hoeft natuurlijk dat uh, zelf niet, uh, hoe heet dat, uh, zich te verweren. Nee, het instituut de koning is gekrenkt, zeg maar. Ja. Dus uh, de uh, mensen die koning zijn, zich koning ja. voelen namens uh, de <laughs> koning of zo. Ja. Uh, ja. Zijn mens, die zijn mensen inderdaad die zich uh, daarover uh, druk maken. Dus, uh, uh, <coughs> maar als je dan ook zo ziet, zeg maar, van uh, het ging wel iets verder dan uh, fuck de koning, hoor. Okay, dat, dat zei, ja, ik heb niet gevolgd, nou, langs de ja. gegaan. Ja, hij, werd, hij noemde hem een moordenaar, verkrachter en dief, dus dat, is oh, echt waar? Wel, uh, dat zijn wel stevige dingen. Okay. En de, de rechtbank in Zwolle die zei dat de kampenaar de waardigheid van prins Pils heeft aangetast. Ik ben wel eens gestraft voor het beledigen van een ambtenaar. Huh? Een semi-ambtenaar was in de, in de sport. Ja, maar dat zijn ook overheids, semi-overheidsinstanties. Ja. Toen, uh, er zijn van die, uh, nou die, die sporthallen en zo. Daar moet, ja, moet je gewoon verplicht aan mee betalen. Als je, uh, ook al zit je er nooit binnen. Maar er was een uh, gebeurtenis. En toen um, werd ik geconfronteerd met iets. En... Um, toen gaf hij me zeg maar ook een waarschuwing. En toen zei ik: van Nou ja, nee, ik accepteer dat niet. Want ik accepteer de grond waarop je dat geeft niet. En ik was dan, ik was boos geworden. Maar ik was boos geworden op hun slechte dienstverlening. Dus ik had geklaagd over een heel slecht functionerend iets. wat al jarenlang slecht functioneerde. Dat was gewoon, nou, faciliteiten was er gewoon iets niet in orde. En dat werkte al heel lang niet. Het irriteerde dagelijks mensen. En dan had je continu iemand nodig om dat te fixen. En daar was ik enorm kwaad over geworden, dus daar had ik over gevloekt. En daar had ik een waarschuwing voor gekregen. Ik zei, nou ja, omdat iemand dat bedreigend had gevonden. Oh. Ik zei, nou, ik heb helemaal niemand bedreigd en ik heb terecht ben ik boos. Dus ik was, het on, ik was het oneens met die waarschuwing. Ik zei, ik ben terecht boos, want het is, hoe lang werk je nu al? Nou, uh, dan vond hij zich een beetje schulp. Ik, hoop, ik zei, hoe vaak is het dagelijks dat mensen hierover klagen? Al jarenlang dagelijks? Op een gegeven moment nu beweren dat dat niet zo is. Ja, van, ik zei, ik kom hier nauwelijks. En als ik hier kom, elke keer als ik hier ben... zie ik er mensen over klagen en ik heb er zelf klachten over. Nou, ik zei, dat, dat kan een rare steekproefincident uh, zijn. Maar ik weet bijna zeker dat het zo'n grote slechte troep is... dat het gewoon regelmatig uh, fout gaat en niemand doet er wat aan. Hè? Maar goed, ik, ik wou die waarschuwing dus niet accepteren. Maar toen wouden ze me dus terug hebben naar de Bali. En dat deed ik uiteindelijk wel. En, uh, maar toen begon hij weer over, uh, over dat incident daar. En... Um, ja. ja begin je er nou weer over? Hè. Nou ja, dat irriteerde me. En toen heb ik hem, <laughs> um, toen heb ik hem medewerker van de <truple> maand genoemd. nee genoemd. Nee, medewerker van de maand <laughs> heb ik hem genoemd. Dat... Maar dat was die belediging dat ik hem medewerker van de maand noemde. <laughs> was vervolgens reden om mij de toegang tot het pand te ontzeggen. Dus ben ik ook gestraft. Ja, Stond ik buiten. De, ja, eigenlijk... Kijk, ik, ik, ik irriteer me. Het, het, het stomme was, ik kwam daar voor mijn dochter, want zij was daar bezig. Dus ik heb eigenlijk, ja, had ik misschien rustiger moeten blijven. Maar uit mezelf kom ik, ik kom daar vrijwillig niet. Ik, ik hou daar niet van. En, en die, die, die slechte service, ik ga meteen substitueren. Ik ga meteen iets anders doen, ergens anders. Ik heb gewoon geen zin om daar te onderwerpen. Maar ja, soms heb je geen keuze. Dan zit je daarin en... Nou ja. Net zoals wanneer je gaat klagen over de zooi in de trein uh, bij de conducteur. Uh. Ik, ik zou bijvoorbeeld niet de conducteur aan, uh, aanklagen, maar ik voor dat er een... Treinstel is wat bepaalde echt gebreken storende vertrokken. gebreken heeft. En dat is het <laughs> ja, jarenlang. Mira. En ik moet elke dag heen en terug op dat ding. En ik word daar continu mee geconfronteerd. En andere mensen irriteren zich daar ook over. Dan kan ik op een gegeven moment in een slechte bui uh, dat verrot schelden. Omdat dat, op dat, dat het nog steeds zo'n puinhoop is. Ja. En dan kan een, maar dan zou ik, zou niet de conducteur uh, die, het, die in die beeldspraak die conducteur, eigenlijk verder niks uh, mee te maken gehad. maar Schoonmaken. Ja, ja, ik was in eerste instantie ook boos, gewoon helemaal in mijn eentje. <laughs> <laughs> moet je nooit doen hè, moet je nooit doen. Nee, maar Altijd zo niet. zorgen dat je dan meerdere mensen om je heen hebt. Dan, uh, Ik Kom ook op uw bureau. <laughs> ja. Nou ja, maar... We uh... gaan met ons alle weigeren contributie te betalen totdat het is opgelost. En als ze dan aan je deur komen om je te bedreigen voor uh, die contributie, dan zeg je... Ja. Ik voel me bedreigd. Ja. Ja. Dien een klacht in. We <laughs> hadden nou, het over de koning... Deze man gaat 30 dagen de cel in. Dat moet er ook wel voorbij gezegd worden. Dat is wel heel heftig. Ja. Uh... De, de rechter had ook nog een proeftijd van twee jaar aan verbonden aan de voorwaardelijke deel, omdat de man ervan overtuigd was dat beledigingen mochten. En herhaling is daarom niet uit te sluiten. En die man vond dat die rechter te fruit van meningsuiting of zoiets? Ja, kennelijk, ja. ja. Maar toch als iemand je nou, ja, in willekeurig iemand, een of andere maloot noemt jou een moordenaar, verkrachter en een dief. Ik zou me daar geloof ik niet zo'n zorgen over maken, ik denk, ja... Ik mag wel hopen dat mensen die mij kennen wel weten dat dat niet het geval is. Ja, gewoon vragen of je het lijk al gevonden hebt. Ja, wat, wat loopt hij daar nou voor schade van op? Ja, ja maar goed, je kan wel zeggen. Het is natuurlijk als je iemand van moordenaar uitmaakt, maar er is geen aantoonbaar slachtoffer. Dan kan je hem aanklagen voor, uh, ja... Uh... Ja, qua wet kan het altijd wel, smaad en zo. Smart, maar ja. het een beetje de, de vraag is van, wat heeft iemand, ja, moreel... Is jouw reputatie, die is niet jouw eigendom. Dus ja, wat, wat loopt hij er nou over? Het is niet zo dat hij als zzp'er aan de slag moet, Willem-Alexander, en dan nu geen werk meer kan krijgen, omdat, omdat hij door iemand een moordenaar, verkrachter en dieven is genoemd. Ja, uh. hij, hij hoeft gewoon niet te solliciteren of, uh, of ja, maakt het voor hem nou uit. Een ja. Baan, baangarantie heeft hij. Een betere baangarantie dan dat bestaat. Ja. Maar in welke setting had ik, had ik dit gedaan? ja dat is jammer dat staat er dan weer altijd niet bij hè ja, want is, is, is iemand met dit verhaal naar de politie gegaan zo van deze man heeft een Facebook pagina had hij dat of oh, zo ja, heeft het zelf vastgelegd ja. Ja. wij zijn een breder perspectief hè. Het, het instituut het koningshuis is uh, wel natuurlijk uh, verantwoordelijk voor de Polynesische acties hm. bijvoorbeeld ja en voor elke wet bij elke wet staat een preambule die zegt uh, ik, Willem-Alexander, koning der Nederlanden, bij de gratie gods uh, ver veroordeel u tot het betalen van belasting, zeg maar. Of uh, gebied u dit, of ver verbiedt u dat. Het zijn allemaal dreig dreigementen. We zijn inderdaad, de politieagenten hebben mensen vermoord in de naam van de koning. Ja. Dus ja, in die, die zin is het natuurlijk... Niet in de naam van deze koning zou je dat kunnen zeggen. Nou, inderdaad, sinds hij koning is, zijn er ook al politiekogels uh, afgevuurd die mensen hebben gedood. Dus dat is inderdaad een moord gepleegd. Ja. Je punt is dat die meneer gelijk had in zijn beweging. Ja, daar, daar heb ik het over, ja. als, als, als, als, als iemand uh, zeg maar, op straat naast me zou lopen, continu proclamerend dat uh, Willem-Alexander een moordenaar en een verkrachter is... Ja, en tegen iedereen die het uh, wel of niet wil horen... dan zou ik op een gegeven moment ook iets hebben van... nou ja, daar wil ik me niet mee associëren met deze persoon. Nee. Ja, dan zou ik een beetje afstand bewaren. Maar... Uh, ja, en de meeste <tossimus> mensen zien Willem-Alexander gewoon als een individu. Dat is het hele probleem. Als jij gaat roepen, ja, de koning, dit en dat en dat. Ja, is het, het instituut, de koning. Ja niemand, de persoon, snapt niemand, ja, niemand snapt dat. Dus ja, ik bedoel... Uh... Ik vind het vervelend. Ik, ik denk ook dat je... Ik, ik, ik denk ook dat het niet effectief is om zo iemand daarvoor te straffen. Ja, uh. Nu heb je iemand van zijn vrijheid beroofd. Ja, ik, ik weet het niet. Ik, het geeft uh, alleen maar meer aandacht, anders had je er nooit van gehoord. Want die man precies, heeft zijn, helemaal vrienden, met je vrienden ja. op Facebook. Ja, en, ja precies. En, uh, dat <lacht> sowieso, ja. dat ben ik helemaal met je eens. Ja, uh. Dat is al belachelijk. Maar ook, ja, je maakt mensen onnodig geagiteerd. Uh, ik, ik denk ik dat denk, onderstanders het ja. vervelend vinden dat dit kan gebeuren ja. en die persoon zelf ook He, dat, dat heb je wel gezien, die mensen kunnen dan radicaliseren, ja. dat ze uh, ja, nog uh, anti-koninkluis worden. Ja. Oké, okay, nog even voordat we dit uh, bericht gaan afsluiten, Henk. Ik denk dat uh, Willem-Alexander inderdaad het uh, Facebookbericht zelf niet heeft gelezen nee, die heeft geen eens een Facebookpagina denk ik. Dus het is ook niet zo dat, hè, dat, dat het gaat bij straffen gaat het natuurlijk ook om uh, ja, een stukje Vraag, dus nou, hij, hij heeft Willem Alexander niet zelf euh, beledigd, hè? dus dat telt er niet. Bovendien is die hele wet ook krom, hè? De, Uiteraard. He, want dit is meer uh, lastig dan uh, belediging. Maar goed, he, dan wordt er dan het een en ander de ronde geharkt. En dan is die man zo schuldig als wat. He? En nou ja, zoals Klaas uh, zegt, dan leert die man waarschijnlijk ook uh, niks van. Eigenlijk, eigenlijk zou je gewoon... Uh, uh, het gaat helemaal die man niet om Willem-Alexander, denk ik. Eigenlijk wil die man iets anders communiceren. Mm. En, maar ik denk wel dat met zo'n rechtszaak het OM en de rechtbank en zo iets uh, naar Nederland wil communiceren. Ja. Ja. die mensen worden ook een beetje professioneel, worden die ook een beetje in een hoekje gedrukt, ja. want zij worden, hè, die mensen wordt, wordt die zaak die komt daarvoor. En die mensen kunnen niks anders dan de wet toepassen op dat moment. Ja. Kijk, als je nog op straat staat uh, met een agent... en die agent besluit uh, om het zeg maar, niet te registreren in het systeem... Dan, dan is er nog ruimte. Maar op het moment dat die uh, zaak voorkomt... Uh, die mensen kunnen, dat is hun baan. Ze mogen alleen maar binnen die spelregels. dan moeten ze gaan kijken in de wet. En daar staat dat stukje kennelijk nog. Er ja. staat dat als iemand dat doet... nou dan hoort die straf bij. En dan, dan dwingen die mensen een heel moeilijk uh, moment... Kijk, want die zetten natuurlijk ook niet op te springen zo, om te zeggen, maar we doen er niks mee. En dan gaan ze eigenhandig op dat moment jurisprudentie creëren van dat het wel mag. Maar Wat, Henk, dus wat zou, Henk dat, bedoelt, zou dat het nieuws wat, zijn geweest? Henk bedoelt de, waarschijnlijk dat dit communiceert naar het Nederlands publiek toe. Je bent op internet niet uh, veilig met je mening. Nee, precies. Ja, ja, precies, precies dat en dat maar. is ook nou, in Duitsland. In Duitsland zijn er ook vandaag of gisteren zijn er acht mensen opgepakt vanwege haatcrime posts. zeg maar. Oké, okay, even los daarvan dat dat klopt. Wij zouden een meme kunnen maken van... Um, wij vinden Willem-Alexander geen verkrachten, geen moordenaren, geen dit. Als je dat wel vindt, moet je de gevangenis in. Yeah, yeah. Ja. ja, dat maar... is wel de oplossing voor dit soort problemen. Als je er ooit voor komt te staan, denk ik... Ja. Dan moet je gewoon heel hard zeggen... Ik vind hem geen... Verkrachter, geen ja, nee, nee. moordenaar en geen die. Ja, precies. Maar ik bedoel, die, die mensen gewoon, want het is uiteindelijk een rechtszaak geworden. Hij, hij, hij is, was het een kantonrechter of een rechtbank. Hij is, hij is naar een instituut gegaan, ja, ja. een gerechtelijk instituut. Ook maar ministerie. Ja, maar in het ministerie dus. heeft hij hem aangeklaagd. Maar op het moment dat het een zaak wordt, ja, zo'n rechter kan dan alleen maar iets met de wet doen. En ja. als die wet, de rechter op dat moment zegt: van jij krijgt geen straf, dan wordt dat opeens, en dan lokt dat in het systeem. Dan, zegt, dan is het bij de volgende keer van: oh ja, die rechter heeft zegt geen straf. Dus dan is het eigenlijk een nieuwe wet geworden dat dat mag. Nou, dat is die verantwoordelijkheid hij niet. Dus hij heeft iemand naar de gevangenis gestuurd. Wat er nu gebeurt is dat het in hoger beroep kan gaan. Ja, maar dat, dat, dat zo denken rechters in mijn ogen over. Die denken, ik ga dat zelf niet doen. Ik ga zelf niet de wet herschrijven. Dus die heeft gewoon de wet toegepast zoals die nu is. En nu is het ja, heel vervelend, want het is nu aan die man om te zeggen, ja het is onredelijk dat ik in de gevangenis moet. Alleen omdat ik iets heb getypt op internet. Ja. Nou en dan moet dat, dan zou dat, hè, Als de wet echt redelijk is, dan zou daar misschien iets uit kunnen komen. In de trant van uh, ja, we moeten hier vanaf. Maar ja, misschien ook niet. Misschien scherpt het aan. En misschien is het een, een, een stap om uh, inderdaad meer uh, grip op internet te krijgen. Ik weet het niet. Ja, sowieso, een openbaar ministerie is eigenlijk een niet-libertarisch iets. Want het, het moet altijd een slachtoffer zijn bij een libertarische misdaad. Ja, en de slachtoffer ja. moet het aanklagen doen en het openbaar ministerie doet allerlei, uh, klaagt ja. allerlei mensen aan... Waar nooit een slachtoffer voor is komen opdagen. Ja, precies. Ja. Nee, ik snap het. Maar het, het, die rechter kan er op dat moment niet iets anders mee. Hè? Uh, die, uh, op het moment dat dat, dat systeem in werking is gezet en er is een zaak die voorkomt, ja, dan zal de wet moeten worden toegepast zoals die is. Ja, ik, ik volg alleen bevelen. Ja. Nee, dat snap ik wel. Maar als hij daarvan af zou wijken, dan zou die rechter op dat moment zeg maar uh, een wet hebben veranderd. Door jurisprudentie. Ik weet niet eens of hij dat mag, maar. Uh, normaal gesproken, als dat zo'n uitspraak wordt, ook weer onderdeel van het gerechtssysteem. En uh, ja, ik, ik denk dat hij met, ja, ik denk dat hij met plezier... Dat heeft doorgeschoven naar een andere laag. Ja. Op een later tijdstip. Andere mensen. Dat hij er vanaf is. Dat, uh... Maar ik vind, het, ik vind het wel vervelend. Ik vind het verontrustend dat mensen... Uh, ja, voor het uiten van ideeën of gedachtes uh, worden vastgehouden. Ja, nee, ik, ik zie het altijd... Het uh... is geen agressie gepleegd. Er, ergens vrees ik dan kennelijk misschien... Misschien een beetje onrealistisch. Misschien wel een beetje realistisch. Dat ik ergens down the line ook... Dat mij dat ook gaat overkomen. Ja, dit soort dingen worden altijd opgerekt. Hè? Dat het wordt steeds verder... Ja, Verder vergroot op een gegeven moment, dan is, uh, ja, is bullying is al een, een, uh, een haatsmisdaad. Nou, misschien... In New York kan je al uh, gearresteerd worden als je iemand niet met het juiste voorzet zal benoemen. Dus als, ja, als iemand van een man in een vrouw veranderd is en je noemt hem nog steeds hij, dan ben je al schuldig. Dan heb je hem al beledigd of heb je haar al beledigd. Uh, nou ja. Dan je voelt natuurlijk dat ze hier ze houdt een grote kaskraker voor de overheid door dit op te rekken en dan is iedereen overal schuldig aan en uh, ja je doet een ene Facebook post en ding, staan gelijk voor de deur om af te rekenen ja, dat, ja precies ja, ter afsluiting van dit item heb ik nog een heel klein uh, soundbaatje over uh, een stukje majesteitskennis. van uh, een tijdje terug, de vraag is echter zou deze mevrouw uh, ook vervolgd worden voor majesteitskennis? Je was een beetje dom <laughs> Je was een beetje dom over het laster van een staatshoofd uh, gesproken. Uh, Erdogan uh, schijnt in het problemen te zitten. Ik kreeg nou net een uh, berichtje binnen dat er een staatsgreep gaande is in uh, Turkije op dit moment. Oh echt hoor? Ja, uh, uh, uh, ja, ik denk uh, bij het publiceren van deze uitzending is er meer bekend dan ik nu weet. Ja, <laughs> straks mogen we weer uh, grappen over Erdogan. Oh, ja, hey. op Facebook. Als een staatsgreep is leuk, ze is de grap over Erdogan gelegaliseerd. Ja, ik, uh, ik moet zeggen dat, dat uh, een staatsgreep in Turkije dat uh, overschaduwt ja, Natuurlijk wel een beetje het feit. Maar ik, ik, ik vrees, om uh, nog even in te gaan op de, de, de koning. Ik vrees gewoon als ze dat niet aanpakken, dat dan op een gegeven moment gewoon zeggen dat je van jezelf bent, ook een soort hate crime is. Ja, ja, ja. Oh, jij jij wil eigenschappen over jezelf. Hè? Je wilt uh, niet het collectief, uh, uh, je wilt je aan het collectief onttrekken, dan. Uh, ja, dan moet je in de gevangenis. Klopt. <laughs> uh, uh, uh, uh, opnieuw een groot corruptieschandaal bij de politie. Dames en heren, jongens en meisjes. Ja, zo goed is jou, jullie overheid. En hebben we Bouwman nog niet eens genoemd. Het gaat om een ander schandaal. Laatste bad-eind-gate uh, affair. Oh ja, die hadden ook nog, ja. ja. Nee, er is weer een uh, ja, nieuw schandaal. En dat, uh, ja, dat is allemaal. De politiekorps heeft criminele organisatie aangestuurd eigenlijk. Ze hebben, en de zaak is aan het licht gekomen door een tip uit de onderwereld. Dus er wordt een beetje twee handen op één buik. ...gespeeld met de, met de onder, onderwereld... ...over vertrouwelijke opsporingsinformatie van... ...eh, uh, hey, uh, als je nou drugs binnenkrijgt... Uh, ...eventjes wegstoppen... ...want uh, we komen dan en dan langs... ...voor een razzia, De agent speelde informatie over hennemplattages... ...of opslagplaatsen van drugs door. Ja. Vervolgens werden ripdeals gepleegd... ...of drugs in beslag genomen... ...voordat de politie dit kon doen. Ja, uh, wacht, dat... Dat, is, dat is nog iets anders. Uh. Dat is prachtig. Hij, hij had echt een, een, een... ...groepje onder zich die gewoon... Uh, die, uh, die, ...die opslagplaatsen oprolden zeg maar... ...of die, uh, die hennepplantages oprolden Nog voor de politie het kon doen? Ja. oh ja, yeah, oké. Okay. Ook al raar, tijdens de stageperiode was hij bij de politie... ...was hij op de vingers getikt. Dat zal niet letterlijk zijn. Oké. Okay. Omdat hij nauwe contacten on zou onderhouden met criminelen uit Gouda... Maar ondanks dit gegeven kon hij gewoon aan de slag als politieman. Bij die pet passen we natuurlijk allemaal dus. Ja. Dus uh, de verdenkingen zijn corruptie, schending van ambtsgeheim, het medeplegen van inbraken en deelnemen aan een criminele organisatie. Is ja. zo apart dat zeg maar als hij op zijn eigen houtje die drugsplantages uh, bestelt voordat de politie dat doet, dan is dat een inbraak kennelijk. Maar als hij nou even gewicht had en het met zijn pet opgedaan had, als politie dan was het gewoon een justitiële gerechtvaardigde actie geweest. Ja, uh, uh. Nee, zolang je het geld maar dat je buiten maakt, maar aan je baas geeft, dan is het allemaal oké. Okay. Ja. Zo werkt dat in de gewone wereld zoals wij die kennen. Ja. Ja. Overigens, dit is niet het enige schandaal, want ook uh, ambtenaren in Amsterdam die hebben miljoenen verduisterd. Ja. En <coughs> dat gaat allemaal over uh, duur aan besteden aan vriendjes. Ja, ja, ja. Dus dat, is, dat is ja, dat ook wel over een forse fraude eigenlijk voor miljoenen. De, uh... En dan wordt er gezegd, ja, dat vond ik ook zo'n mooi zinnetje daaruit, van uh, de daders konden onder meer hun gang gaan, omdat er geen duidelijke regels en procedures bestonden rond aanbestedingen, schrijft Van der Laan. Dus het, het, is weer, het is weer die onduidelijke en onhandigheid. Er moeten meer regels komen om dat duidelijk te maken. En uh, ja, Ze waren gewoon een beetje onhandig, die ambtenaren. Ze, ze wisten niet dat het fout was om uh, voor een miljoen een kinderspeelplaatsje te laten bouwen. Zeg maar. ja. Ja, wil, uh, ja, als je van burgers zo verwacht dat ze de wetten moet kennen, dan zullen we dat van ambtenaren zeker moeten doen. Ja, maar goed, uh, Henk, dan geloof je in het systeem natuurlijk, hè? Ja, maar er is een klein kindje in mij, hè? Dat wat nog geen hele grote wonderen gelooft, is ook in het systeem, ja. Nee, ze maken ook de meeste ongelukken, geloof ik, als je naar de... Rijdt natuurlijk ook heel gevaarlijk. Maar ze, ze maken heel een, eh, notoire brokkenpiloten notoire brokkenpilotenagenten. Ja. Zij zijn ook nog voor, gevrijwaard van rechtsvervolging eigenlijk. Dus dat, uh, ja, dat is een prioriteit één. En uh, nou, dat betekent dat je nog keihard kan rijden. En dan even al langs de McDonald's gaan, natuurlijk wel. Om uh, daar een door te rijden. <laughs> uh... Nou, nee, dat is niet zo. Dat was jaren geleden in Assen uh, uh, bij uh, politiestation, uh, zit in het centrum, die was betrapt uh, opdat ze met sirenes van de McDonald's uh, <laughs> waren uh, komen rijden. Hij is toen wel een reprimande uitgediend. Ja, dat, dat vind ik fijn om te horen. Ja, ja dat, ge, dat, dat stelt weer dat gevoel gerust. Hè, nou, even... Verdomme! Doen ze het weer! Gaan ja. we even onder de steen terug? Goed, dan gaan we even naar het uh, volgende bericht toe. En dat is een bericht over een man die een OV-chipkaart in zijn huid heeft laten implanteren. Ja, jongens, zullen jullie een um, OV-chipkaart in jullie huid willen hebben? Is lekker makkelijk. Nou, uh, liever niet. Nee, ik zit ook niet zo zitten eigenlijk. Ik heb hem niet eens in mijn portemonnee, dus laat staan in mijn lijf. Ik vind openbaar voor iets wat ik... Uh, als ik kan, dan meet ik het. Ja. Maar goed, dit uh, bericht is een uh, ja, overduidelijk een PR-bericht... Uh... Het doet me een beetje denken aan van die, uh, van die uh, gelovigen. Die geloven al sinds jaren dag dat, het, dat de eindtijd aan het uitbreken is. Ja, het merkteken van het beest. <laughs> <De> merkteken, <laughs> de, het merkteken van het gedrag. Nee, het is uh, niet alleen uh, een bron van inspiratie voor veel uh, hardrock- en uh, metal-muzici. Uh, het getal van het beest is ook een, uh, al 2000 jaar een uh, hevige discussie uh, binnen de kerkelijke wereld. Men is zelfs niet eens over uit of, of het getal überhaupt wel 60%. 666 is. Het kan ook nog eh, namelijk 616 zijn of 665. Ja, en het komt uit openbaring 13, lees ik hier op de Wikipedia pagina. En de volledige tekst sluit dat er veel wijsheid nodig is om het getal van het beesten te kunnen berekenen, want dat is dus ook het getal van de mens. En zonder dat teken kun je niet kopen of verkopen. Dus het heeft ook iets uh, financieels in zich. Misschien zou het wel over de centrale bank kunnen gaan. Wat ik wel komisch vond, is dat we in Nederland kennen we dan die productbarcodes. Uh, yeah. Dat begint altijd, dat zijn eigenlijk twee groepjes. Uh, hè, dan heb je zes cijfertjes, zes cijfertjes, en daartussen zitten dan streepjes, en het begin en het eind ook. En die, die streepjes die zijn uh, zeg maar uh, bijna identiek hè, qua vormgeving aan uh, de, de, de streep van het getal 6. Dus als je dan <laughs> die barcode van uh, producten neemt... en dan, dan staat dus eigenlijk 666. Met daartussenin weer twee groepjes van zes cijfers. Oké. Okay. Dat, uh, dat vond ik wel leuk. Dat ik, met mensen zijn daar dan met die nummers bezig. En dat vond ik wel frappant. Dat dat dan weer net zo uh, toevallig uitkomt. Ja... Ik, ik vond het apart aan dit bericht, en daarom had ik het eigenlijk gepost. Dus het wordt zo echt in een propagandistische manier gebracht. Uh, Tinnetjes, Tom van den Oudenaarde gelooft heilig in de combinatie van technologie en lichaam. En is dolblij met de OV-chipkaart in zijn hand. Ah. Het, in het inchecken gaat soepel. En de Utrechter heeft er de bult graag voor over. En dat is echt zo voordoen. Het is een ballonnetje. Het is zo. Dit, dit is. Uh... Net zoals ze, als ze weer een of andere nieuwe tyrannieke wet uh, controle invoeren bij uh, Schiphol... dan laten ze altijd iemand zien die zegt... nou, uh, ja, uh, better safe than sorry, uh, liever dan dat je opgeblazen wordt. Het, uh, ja, het is wel vervelend, maar uh, het moet dan maar. Uh, en dat is de cue aan de kijker, zeg maar. Die, die moet dan volgen, die moet daarin meegaan. Het is zo'n ja, zo aanzetje, is het. Ja, wie is die man eigenlijk? Een lobbyist of zoiets? Uh, nee, het is iemand die heilig gelooft in de combinatie van technologie en lichaam. Als ik op hem uh, google, krijg ik uh, Magic Piercing Utrecht. Hmm. Het zou kunnen, als je naar zijn hand kijkt, daar staan er een heleboel tatoeages op bijvoorbeeld. Ja, ik vind het een beetje dom hoor, als je jezelf laat uh, allerlei uh, technologieën laten implanteren, zoals deze man. Uh... Helemaal te volgen overal natuurlijk. En het is, uh... Dat niet alleen, maar over een uh, paar jaar is zo'n chip alweer hartstikke verouderd, Dan moet je het weer uit je huid laten halen en zo. Ja. Nou, zou, de, zou de vrije markt snel komen met iets wat je onder je huid moet stoppen? Dit, zijn echt weer, ik, dit vind ik toch meer de, de denkwijze van iemand die ons als vee ziet. Zo, het ja. vee moet een keurmerk of een stempel of een labeltje. Ik denk toch eerder dat de, de vrije markt zo, zoiets hebben van... Uh, uh, ...je mobiel volstaat wel. <laughs> ja, ik vond het ook met... Doe, doe dit uh, met je mobiel en dan ben je klaar. <laughs> eigenlijk zag je het al toen, die koeien... ...die kregen allemaal zo'n geel ding door hun oor heen. Ja, ik precies. denk dat je heel goed kan zien aan de manier... ...waarop dieren behandeld worden... ...hoe mensen behandeld worden. En dat de is altijd. een soort ja, voor, voorloper. En je weet ja, eigenlijk, ja. Als, je, als je iets met een koe ziet gebeuren... ...dan weet je, nou ja. uh, die wordt gemolken... Dat, dat, ...ik ben niks, zeg maar. Ja. Wat Peter zegt vind ik eigenlijk best wel verontrustend. Want wat ik voornamelijk weet is dat vooral uh, de mannetjes bij de, hè, de koeien mogen nog een paar jaar leven. Oh ja. De mannetjes die worden die, uh, als kallen al meteen geslacht. Ja, uh, ja, maar nou is het zo bij koeien voor <laughs> de, de vrouwen gemolken. Ja. En bij, bij mensen de mannen weer gemolken ja, ja. <laughs> Oké, okay. hm. ik, ik was wel even bang dat we, dat we straks geen jongetjes meer in de wereld mochten hebben. <laughs> ja, het is nog steeds mogelijk. Zijn, die, zijn, uh, die zijn wat sterker, misschien gevaarlijk en zo. Ja, ik het, het is dus een Q-bericht. Een beetje de voorbeeld aangeven. Zo'n ballonnetje. Even je masseren. Het is masseren van de onderdanen zodat hij het er een beetje aan kan wennen, zeg maar. Zodat bij de volgende is hij iets minder weerstand. Bij de volgende keer voorstellen ze weer iets minder weerstand. Ah, het engste vind ik natuurlijk als dit uh, geaccepteerd wordt. En dit door uh, banken wordt geaccepteerd. Ja, ja, want dat is altijd de volgende stap. Op een gegeven moment, het is zo handig. En dat zie je hier ook al in terugkomen. Hmm. Dat is hetzelfde met het afschaffen van het contant geld. En uh, wat je nu ziet met de min pinkassa's. Dat je krijgt steeds meer pinkassa's. En op een gegeven moment sta je het uh, contant geld in een lange rij voor die ene kassa. Ja. Dat is, uh, en dan zeggen mensen, ja, het is toch zo handig. Uh, maar het is allemaal te traceren wat je doet, wat ja. je verdient, wat je uitgeeft. Uh, je ben, ja. uh, met één druk op de knop ben je gewoon helemaal hulpeloos verklaard. Want dan kan je gewoon niks meer doen, omdat je bankrekening ja. uitschakeld is. Het schijnt dat uh, per winkel dat het verschillend is. Dus in bepaalde winkels is dus zeg maar de pinkassa gewoon één van de mogelijke rijen waar je in gaat staan. En dat het eigenlijk nauwelijks opvalt. Maar er zijn ook wel winkels waar, um, waar de pinkassa echt leeg is en de andere kassen echt dikke rijen heeft. Dat is wel grappig. Ik ben benieuwd wat dat, uh, wat, of, of daar ook iets achter zit. Okay, mensen betalen schijnbaar liever uh, contant. Nou ja, precies. Want als ik naar de Lidl ga, dan staat daar een dikke rij bij de contantkassa. Ja. Bij de Albert Heijn is het, nou maakt eigenlijk niet zoveel uit. Mm -hmm. nou, ik heb wel eens meegemaakt dat mijn pinpas het eens niet meer deed. Yeah. En dat het stomme was dat ik eigenlijk altijd dan al een beetje... vooruitstrevend of voorzichtig was... door altijd een soort veiligheidsbedrag... sowieso te pinnen. Om dat van tevoren... zeg maar cash op te nemen. Mm. Dat had ik die maand niet gedaan. Dat was door omstandigheden of zo. Dan zit je echt even ertussen door. Want toen was het toen was ook nog iets met een feestdag of zo. Oh, een yeah. maandag. En toen zat ik op een gegeven moment... Uh, echt meerdere dagen zat ik gewoon zonder cash. Mm. En ik, mijn pinpas deed het niet. Nou, dat was heel raar. En nu heb ik wel genoeg uh, bekenden in de buurt. Maar... Dan houdt het wel op, je kan helemaal niks. Nee, ja, maar je spullen gaan verkopen op marktplaats tegen contantvel. Ja, ja, blijf. <laughs> uh... spreken. Nou, ik heb voor de grap heb ik gevraagd of ik uh, later mocht betalen bij de Albert Heijn. Ik had gewoon geld meegenomen, want dat, uh, ik had gewoon even geleend van iemand. Maar ja, dat doen ze ook niet. Hè. Dat is een winkel, daar kom ik al jaren. Maar mm. dat, dat, uh, zo'n cashier gaat niet zeggen: van Neem het maar mee, betaal morgen maar. Mm moet Misschien toch meer bij een soort lokaal winkeltje wat meer vertrouwen opbouwen, dan kan het vast wel. Ja. Bij, mijn, bij, mijn, bij de ijskoopboer mag het wel. Maar daar heb ik ooit gewerkt, heel lang geleden. Ja. Je was gezegd van... oh, betaal morgen maar. Maar ja. dat, toen deed zijn pinautomaat het niet. Maar goed. Ja, we kunnen hier nog heel lang over doorpraten... maar we gaan in ieder geval naar het volgende bericht toe. Het is een bericht over uh, veilig verkeer in Nederland. Jullie ja, willen ook iets... Ja, die willen een app op je telefoon verplicht stellen. Die dringt daarbij de politici op aan. Ik heb geen auto, maar moet ik dan ook zo'n app op mijn telefoon? Uh, nee, dat is voor in de auto. Ah, oké. Okay, okay. Zodat als jij aan het rijden bent, dat die dan een aantal functies uitschakelt. Zodat je, je niet, jezelf niet in gevaar kan brengen. Ja, dat is dus zo'n nannyachtige toestand natuurlijk. En uh, ja, het gaat waarschijnlijk niet echt helpen. Maar het levert wel weer een boetesmogelijkheden uh, op en ook controle mogelijkheden, want die app die is dan ja, is een soort overheidsapp die er verplicht op je computer staat. Net zoals ze nu al zijn binnengedrongen met dat het alarmding. Het alarm dat die op je telefoon opeens een luchtalarm gaat geven of zo. Maar dat is vrijwillig. Nee, de, ja, dat, uh, dat alarmding, nee toch? Stond er, stond er bij mij opeens op dat alarm? Volgens mij heb je, moest je het instellen. Ik heb het nooit, nooit ingesteld. Dat... Hmm. Nou ja, dit, dit, ik geloof dat sommige toestellen zijn er geschikt voor. Dat is volgens mij het verhaal. Moet je het uitzetten, zeker of zo? Misschien wel, ongetwijfeld wel. Maar volgens mij was het meer zoiets dat, dat je kon checken of jouw toestel er wel geschikt voor was. Nee, ik heb het zeker nooit, nooit aangezet, maar... Ja. Nee, ik ook niet. En hij zegt ook al, als je op de weg rijdt of als de ambulance aankomt, dan gaat je telefoon ook wel opeens uh, wie wie wie doen. Oh ja? Of een uh, politieauto, of met als die met ja. uh, zwaailicht rijdt. Als ik niet uh, voor mijn werk bezig ben, dan heb ik eigenlijk mijn telefoon vaak uh, niet eens bij me. Ja, als ik op de weg zit, heb ik meestal flitsmeis daar aan staan. Ja, dat bedoel ik. Maar als ik op de weg zit, dan ben ik vaker voor mijn werk onderweg. <laughs> dus dan heb ik mijn telefoon ook wel mee. En volgens ja. mij is dat eerder uh, uh, gewoon lokaal. Hè? Dus dat je dat uh, met zendmasten uh, doet. Dan op basis van je telefoon. Oh, dat zou kunnen, ja. maar dat, dat iedereen die bij een zendmast in de buurt zit, dat uh, alarm krijgt. Ja. Door de zendmasten weten we wel dat jij daar in de buurt bent, ja. of jij jij bent, dan maakt ze dan niks uit. En de zendmast leverancier is verplicht om dat signaal uit te sturen en de, ja. jouw telefoon gaat er automatisch op af. Ja, ja veel enger is, is dat, dat men gewoon inderdaad altijd weet waar je bent met je telefoon. Mm, ja. Ja, dus, uh, maar, ja, goed. maar hoe moet je anders weten welke Pokémon in de buurt is? Dus? Ja, <laughs> nou, precies. Want er zijn ook mensen die zich inderdaad uh, druk maken over privacy, maar uh, dan uh, wel met zijn Pokémon-raadje meedoen. <laughs> Dat en, is het uh, mooiste, ja. Ja, ja. ja hè? Of. Uh, nou, is nog even de piratenpartij lijken, maar dan ja. dan wel weer, dan weer verder op jacht naar snorlax Precies, want het is allemaal heel erg hip, hè? maar uh, ja, dus, ja, voor sommigen is uh, privacy echt een inhoudsloos begrip. Dus, uh, ik, nou, ik heb niks weet... te verbergen, zeggen ze dan, Dat, die halen ze ook altijd voor de televisie. Die, die mevrouw die zegt, ach, als je, als je niks te verbergen hebt, heb je niks te vrezen. Ja, ja nee, het is gewoon... Uh, ja, men begrijpt privacy niet. Misschien ook omdat alles tegenwoordig sowieso op straat ligt of zo. Dus uh, van waar maak je je nog druk over? Ik weet niet wat het is of zo. Maar men, men raakt een beetje dat overzicht kwijt. Ja, ja maar, maar ik denk met het privacy is het zo. Dat is me al eerder opgevallen. Dat jij, je krijgt altijd te horen privacy als het jou heel slecht uitkomt. Zeg maar. Dus als jij, ja, ja, ja. Je, je hebt het ergens nodig dat, dat je gegevens van, uh, van je demente moeder van één arts naar een andere arts gaan. En dan zeggen ze wel eens: Ja, dat mag niet vanwege de privacy. Maar uw, uw privacy is heel belangrijk. En daarom wantrouw ik ook heel erg dat de EU, die gingen nou weer de privacy beter beschermen van burgers. Dat betekent dat je leven gewoon een ontzettende hel wordt. En dat betekent dat jij op een gegeven moment een hekel gaat krijgen aan privacy. Steeds als je iemand over privacy hoort beginnen, dus, dan begin je brein af te snouwen van... hou je bek over privacy, want het kost mij een heleboel tijd en het is ontzettend irritant. En het ik heb er niks aan, ik heb er alleen maar last van. En dan, dan op die manier wordt er onderdaan geconditioneerd. Zeg maar. Dat wil ik even aangeven. Snap je ja, wat ik... Dit is net zoals leeuwen een prooi insluiten, zeg maar. Dat doen ze, ze. Ze denken niet bewust over na, maar ze weten gewoon wat ze moeten doen. Een beetje op de tenen gaan staan. En dan op een gegeven moment komt er een negatief gevoel over privacy. En dat is. Volgens mij zijn ze dat hierom kwijtgeraakt. Ze komen er alleen maar mee in aanraking als het heel negatief voor ze is. Dat uh, hoort ook dus denk ik bij dat uh, als het gaat om privacy is ook uh, de overheid volledig tegenstrijdig. Dus je kunt zeg maar gevraagd worden om uh, op straat uh, naar uh, van uh, wie ben je... Dus dat kan compleet worden geregistreerd. Je ja. uh, moet je antwoorden en je idee laten zien. In wezen, gewoon in heel veel van die situaties... ...doet dat er helemaal niet de zaken. Uh. Dus, uh, god weet het, maar dan, dan dus uh, nou, over iets als een scooter... ...waarvan je denkt, van, nou, wat zou je met die uh, informatie moeten... Ja, zeg maar, inderdaad. Ja. ja, dan weet men het dus al niet meer. Oh ja, en dan ook nog... Dan heb je dus, eh, om uh, even de godwinder alsnog uh, heen te gooien... Ja. Uh, en dan heb je dus inderdaad nog dat uitswijs gehad... Wat toch mensen als vrij vervelend hebben ervaren. Hè? Ja, en je hebt ja. ook, zeg maar, uh, gewoon een historisch bewijs... Dat het toch geen goed idee is om uh, al te veel informatie op centrale plekken te hebben... En, en nog gaan ze ervoor. Ja. voor. Ongelooflijk en, eigenlijk, ongelooflijk. En, ja, en, en dat maakt zeg maar misschien ook wel van, ja, dat men dan zo gespleten is dat dan ja, elke moed om, om, om, om een beetje er zelf over na te denken opgeeft. Men kan zich ook niet voorstellen dat een overheid zich nog zo zou, nog zo zou ontsporen als destijds met de nazi's gebeurd is. Ja. En dat is, dat is ook een, weer een stuk propaganda door de hele tijd maar nazi-oorlogsfilms te, te laten zien waarin je helemaal geconditioneerd wordt dat een fascist, dat is iemand die Duits spreekt, die heeft altijd een hakenkruis met vier van die dingen, rood met zwart. Uh, het is, het is helemaal versmald tot een heel heel smal profiel. Ja. En als het daar niet helemaal aan voldoet, en de fascist uh, lacht bijvoorbeeld, of heeft een ander huidskleurtje. Dan, dan herkent men het niet meer. En men herkent dus ook het gevaar niet meer, inderdaad, van wat er, wat er toen gebeurd is. Ja. ja, maar dan heb je weer geen registratie nodig. Hè? Dat kun je gewoon met je blote oog zien. Ja, nu de Godwin voorbij gekomen is, denk ik ook al dat het hoog tijd is om naar het volgende bericht te gaan. Ja, ik heb mijn privacy nu alweer genoemd. Uh, prijs Oké, okay, iedereen weet dat je Henk heet. Yeah. Ja, PvdA en ChristenUnie. Uh, ja, die pakken de incasso-bureaus aan. Eindelijk! Wat samen? <laughs> ik had nog een schuld, dus uh, ik ben heel oh, ik, ik stem ChristenUnie. <laughs> wat, uh, wat gaat uh, de overheid naar incasso uh, sturen dan? Ja, weet ik veel. Uh, kom van Peter. Okay. Ja, ze willen... Er zijn uh, cowboys die met, dr met druk en intimidatie veel geld proberen te verdienen. <lacht> dat, is altijd, dat vind ik ook altijd leuk hoe dat werkt ja, met kant, projectie, ik. zeg maar. Dat, uh, een, een politicus die kijkt de samenleving in en daar ziet hij mensen die met druk en intimidatie veel geld proberen binnen te haken. <lacht> maar wat Jurien ook al eens een keer gezegde, heeft over die incassobureaus, dat de overheid heeft wetten gemaakt over... Hoeveel bijvoorbeeld een rekening omhoog mag bij de eerste herinnering en bij de tweede herinnering. En er zijn een aantal regels voor om dat binnen te perken te houden. En de overheid houdt zich daar zelf helemaal niet aan. Als jij je scooter uh, niet geregistreerd hebt en uh, rijdt onverzekerd rond en je hebt uh, één keer je boete niet betaald om Boeing te knallen, is er ook 50% bij of zo. Uh. Uh, uh, ze houden zich niet aan hun eigen regels Dat is, maar ze gaan daar wel strengere regels maken voor incassiebureaus Nederlandse overheid is gewoon de, de grootste cowboy ja, <laughs> zij zijn natuurlijk de grootste oh, ja, ze, ze gaan dus ook uh, Inkassenbureaus die, die uh, hun wet overtreden... die gaan ze een boete opleggen tot maximaal 650.000 euro. En als ze drie keer in de fout gaan... dan moet het uh, incassebureau vijf jaar dicht. Dan denk ik altijd van... Ja, als dat incassebureau nou die boete niet betaalt... van 650.000 euro... wat gaan ja. ze dan doen? <laughs> Mogen ze het niet te veel verhogen? <laughs> nee, inderdaad. Zij wel. Goed, dan gaan we naar het volgende bericht toe. De UEF top wil uh, beter beloond worden... Dat is, ja. dat is, dat is Ik vind het eigenlijk best logisch. Je ziet overal uh, dat bestuurders... Uh, in de publieke sector... Uh, ja, meer loon willen hebben. Dus ja, eigenlijk logisch dat dat hier ook gebeurt. Ja, ze kijken altijd naar elkaar. En dan zeggen ze van ja, er zijn anderen die... Die verdienen zoveel boven de balken en de norm. En dan uh, moeten wij ook omhoog. Dat is meestal het geval. De voorzitter van het UWV die ontving staat hier 219.000 euro per jaar. Twee andere leden van de raad van bestuur kregen twee ton ongeveer... En dan heb je nog zeven directeuren. Die ook allemaal tussen 178 en 196.000 euro verdienen. En dan zit natuurlijk één directeur die leest dit. Die verdient 178.000 euro. Verdoei, ik ben de laagste. Die gaat er gelijk wat aan doen. Maar ja, het is... Uh... Het is natuurlijk triest. Het is gewoon een clubje ambtenaren. Voor, het is een administratie. Je kan ze gewoon vervangen door een computer. Dit ding. Het is natuurlijk niet vrijwillig geld. Dus uh, ja. Yeah. Dan heeft het natuurlijk de neiging om omhoog te gaan. Want de donateurs die kunnen er niks tegen doen. Ik heb niet het idee dat de dienstverlening echt beter is geworden of zo. Uh. In wezen. Uh... Ja, in wezen wat de UWV alleen nodig heeft... Is, is zeg maar iemand die gewoon een goed bullshit verhaal kan verkopen... over waarom de, waarom de dienstverlening minder is geworden. Zodat mensen denken van... Oh, oh, zo had ik het nog niet bekeken, weet je wel. En, en, uh, want het echt beter maken... Dat, dat lijkt echt niemand wat te schelen... hoeveel je ze ook beloont. Uh. Ja. Hey, goed, dames en heren, jongens en meisjes. Gaan we nu uh, even naar een uh, heel belangrijk uh, bericht uit Frankrijk... Uh, ja, de man ziet eruit als een uh, typetje van Paul de Leeuw, maar hij had ook zo uit de Josti-band kunnen komen. Het verschil is dat uh, de aardracht van uh, deze man heel wat Franse belastingcenten kost. We hebben hier namelijk een berichtje over de kapper van François Hollande je moest even bedenken dat het uh, niet een premier was, die is afgezet. Dat was weer een andere uh, iemand. Deze ja. is ook afgezet, want hij betaalt uh, 9.895 <laughs> euro per maand voor zijn kapper. Dus. Ja. ja, op die manier is hij wel afgezet, ja. Die manier is hij door afgezet. Peter, welke rare wet is er doorgevoerd toen wij het over de kapsel moesten hebben <laughs> van 10.000 euro? Ja, ik heb nog zitten zoeken, maar <laughs> Ik kon er voor snel niks vinden, oh, maar ik, ik heb het idee dat, inderdaad, dat dit een enorme afleidingsmanoeuvre is voor andere. Uh, Draconische wet. Ah, er is ook wel wat gebeurd in Frankrijk. De noodtoestand is uh, verlengd. Ja, maar drie maanden. Maar dat is, dat is daarna gebeurd. Dit is ja. 12, de twaalfde. Na zo'n bericht dan kun je toch alleen nog maar naar zijn kapsel kijken. Ja. <laughs> ja, je, ja. Hij, zou, hij zou iets over je moeder kunnen vertellen en je zou het bijna niet eens horen. Omdat je naar zijn kapsel zit te kijken naar zo'n bericht. Hij is... hoopt natuurlijk dat de prijs van alle kappers in Frankrijk nu ook omhoog gaat. Hij heeft gewoon even een nieuwe standaard gezet. <laughs> ja, ja, andere kappers zeggen ook. Oh. Als ik 10.000 euro kan vragen van kapsel. <laughs> zo wordt iedereen heel welvarend. <laughs> ja. ja, nieuwe minimumloon. Ja, maar voor sommige mensen is het een privilege om 10.000 euro per maand af te kunnen tikken natuurlijk. Ja. Ja. ja, de kapper gaat, doet het haar van Hollande voor elk publiek optreden... en gaat mee op reizen van Hollande als die langer dan een dag duren. Ja. Wat, wat, wat is er zo speciaal aan het hoofd van hem? Ik bedoel... Kom op, die man ziet er, al, ziet er al uit. Een typetje van Paul de Leeuwen. Hij, hij, hij zit in de overheid. Maar hij, hij blijft ook een mens. Hij is ook gewoon ijdel. Ja. Dit, is, dit is ook gewoon een man die voor de spiegel staat. En denkt dat het heel belangrijk is. Dat het er goed uitziet. Hij ja. is gewoon een lelijk oude man. maar. Hij zelf ziet een prachtige persoon waar... Jonge ja, god. Waar, waar, ...waar zeg maar tot aan perfectie aan gefine kan worden. Ja. Komt voor de arme man. Nee, op het belastingsbudget is dit natuurlijk gewoon penis. Ja, dat is sowieso... Zou nou het ja. dat zou wel mooi zijn als hij ooit eens een toespraak over gelijkheid gaat geven. Ja. ...dat het even naar de kappen gaat. <laughs> van het zal me niet verbazen ...als hij nog zo'n nagelfijler heeft... ...voor uh, 10.000 euro... ...en een uh, oogschaduw-specialist... Uh, ...en een... ...boetsenpakstomen... Uh... ...aan ah, als bleker. Ja. Yeah. Uh. Ik zag laatst ook uh, zo'n foto van Parijs... ...en dan zag je de Eiffeltoren... ...en een enorme... ...ging over de voetbalwedstrijd... een enorme menigte... ...die staat dan voor de Eiffeltoren... ...naar een enorm scherm te kijken... En achter dat scherm, daar is de oproerpolitie met traagels aan het schieten op de torens. Maar dat kunnen ze dus niet zien vanwege de brood en spelen dat ertussen staat. Dat kreeg een heel, uh, heel Romeins gevoel bij, zeg maar. Uh, ja, ja, nou, het is, uh, wat dat betreft hè, is Frankrijk nu wel... Uh... Ja, die, die, dat, is, dat is nu wel een beetje de place to be of niet to be, zeg maar. Maar uh, ja, dus, dus er zijn al heel lang, um, maandenlange uh, uh, rellen, uh, demonstraties aan de gang. En uh, ja, het bijzonder is, uh, Nederlandse media, die hebben het vooral over uh, de sport. Hè? Dat, uh, ja, en nu natuurlijk ook die ramp, waarin mij, uh, of ja, ramp, uh, hoe heet dat, aanslag. Ja. Hm. Waar, waar, waar, waarin heel Nederland volgens uh, premier en koning nu intens meeleeft. Het, uh, uh, yeah. Ik lees trouwens dat het wat, waar hij het net over had, van, uh, dat hij voordat hij een speech over gelijkheid gaat geven, misschien nog even naar de kapper dat, dat is niet eens zo heel raar, want uh, bij uh, Universiteit Berkeley, daar is een uh, income inequality expert en die uh, verdient uh, 300.000 dollar per jaar om daarover les te geven over Ja. Dus nou, ja. Uh, ja. Dat, maar dat is ook, ook mooi. Hm? Maar dat is ook iets wat je goed moet onderwijzen. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. Het kan zijn dat er misverstanden ontstaan. Hm. Het is hetzelfde als bij Chavez. Chavez een dochter natuurlijk, is natuurlijk een socialist. De rijkste vrouw is ook miljardair van Venezuela... ...terwijl de mensen daar nou eten meer. Nou, haar vader was in ieder geval een socialist. We uh, weten niet of uh, zij ook een uh, socialist is. Het uh, kan ook best wel zijn dat ze totaal geen politieke meningen heeft. Ik denk dat vanaf een bepaald bedrag... Want ...dan vervalt jouw een politieke mening. Mm. <laughs> ja. Zeg je niet gewoon. Ja, in, in, Nederland, in Nederland ook... Wil je dan nog op de VVD stemmen? Zeg maar, hè, de partij voor uh, de middenstanders. Laat me niet lachen, weet je wel. Zit je daar met je paar miljard? Ja. En dat, die vallen onder hele andere regels dan uh, die van voor de middenstanders. Dus, uh, ja. Overigens, over Hollande is eigenlijk ook een beetje een soort uh, bush aan het worden. Nou, want die vent die, is dan, uh, die dat gedaan heeft, die is uit Tunesië, uh, komt hij oorspronkelijk. En... Uh, dus, maar dan zegt hij, we blijven vastberaden terrorisme te bestrijden. En hij gaat de acties in Syrië en Irak opvoeren. na de aanslag. Ja, hij wil meer aanslagen dus. dus. Ja, dat is een beetje raar. Dat is, dus die Tunesië die doet iets en dan ga je Irak en Syrië bombarderen. Dat is net zoiets als, als de inval in Irak van, van Bush. Ja, Maar het is ook ja. zo, als iemand uit Japan een, aanval, een terroristische aanval doet... Dan, dan val je ook Irak binnen. Het is gewoon altijd Irak. Ja, ja ik denk dat het sowieso... Terrorisme is eigenlijk alleen maar terrorisme als je de energie insteekt. En maar Frankrijk is ook ontstaan uit de terror. Als je kijkt naar de geschiedenis <laughs> van, uh, van, van Frankrijk. Guillotine, ze, deden in, ze, ze hebben ook Noord-Afrika bezet. In, in Algerije hakten ze nog hoofden af met uh, guillotine. Waar ging het bericht ook alweer over? Uh, Hollande. Hollande en Sahara. <laughs> ja, yeah, yeah, yeah. ja, oh, ja. Ja, maar, maar dat is... Uh... Nou, het volk is daar wel wat bozer uh, hier, uh, dan hier in Nederland. Ja, die kun je kunt zich wel goed uiten, Frans. Dat is wel mooi in Frankrijk. Ja. En, uh, maar ik weet niet, uh, misschien worden wij te veel uh, geprogrammeerd om naar de Olympische Spelen toe te leven of zo. Nou, Ik wil graag een beetje sport, gewoon voor de leukigheid, voor ja? uh, ge geestdodendheid. Maar nou, dan merk ik mij wel... Dan merk je dus wel de, dat de politiek en de sport steeds meer wordt uh, verweven. En dat, dan merk je dus ook aan de hof, dat gewoon een explosieve, ik kies dat woord expres, uh, toename is van uh, rouwbanden en minuten van stilte bij uh, sport gelegen. Ja, en in Amerika en, ook nog van volksliederen, vlagvertoon en overvliegende straaljagers. Ja, dat, dat zit uh, daar. Dat is inderdaad het Amerikaanse systeem. <tiek> voor, de, voor de Amerikanen vind ik het nog een grap. Het is gewoon allemaal show. Weet je, en als je dat gewend bent, waarom niet? Het, het heeft zijn inhoud toch wel lang uh, verloren. Maar de Nederlandse programmering, en ja, ik volgde alleen maar sport op de NOS, is er echt op gericht om Elk moment van rouw uh, aan te grijpen en gewoon uh, dat sport uh, te verweven. En uh, bij uh, de eerste dag van het Europese kampioenschap hadden ze gewoon, ik denk, nou een uur hadden ze het over terreurdreiging. Vanwege die aanslagen in, uh, in Parijs. Nou, kijk, daarvoor keek ik dus niet. En, uh, nou, maar goed, op een gegeven moment werd dat NOS ook wel verweten. Uh, want uh, het, waarschijnlijk was het probleem ook een beetje dat ze te veel zendtijd hadden. Want op een gegeven moment gingen ze ook over de kapsels van voetballers uh, gingen ze, uh, urenlang uh, discussiëren. Maar... Ja, dat, dat, maar ik merk het dus wel. Van, en dan, dat er ook een interview wordt, en dat was vandaag zelfs in de Tour de France, dat dan die sporters geïnterviewd worden met, nou, wat vind je daar nou van? Maar dat is voor mij als kijker eigenlijk helemaal niet interessant, zeg maar. Yeah. Als je ik denk, en dan voel ik het aan hoor, dat als je twee weken hebt zitten te fietsen, volgens mij denk je alleen maar aan de laatste week van fietsen en zal de rest jou aan worst weten. En zelfs uh, uh, dus als je bij zo'n Boston Marathon, zelfs als je zo'n bom uh, zou krijgen, ja, dan nog stappen ze niet af, dan zouden nog in, in um, zo'n groter deel van de peloton. Gewoon uh, naar de finish uh, rijden. Ja, ja, ja. Nou, Dat is gewoon waarvoor ze daar zijn. Hè? Nu we er toch zijn, laten we dan maar een stukje gaan fietsen. Zo'n ja. zo die, uh, ja, die is wel verstorend voor de individuele sprint, tussen sprint. Maar... Ja, ja, ja. Ja, het, het die Tour de France stopt nergens voor. Het zijn niet verhalen van mensen die ze gewoon weer... Op de fiets hebben gehezen. En uh, die ja, al, al sukkelend gewoon alsnog uh, dood over die finish zijn gevallen. Dat is toch. Oh ja, serieus? Ja, ik heb gehoord dat de uh, mensen die hebben zo'n smak gemaakt. En dat er dan op dat moment niet een goede medische diagnose wordt gesteld. Door degene die er met de reservefiets aankomt. En dan worden die gasten gewoon met hersenletsel en alweer op die fiets gehezen. Er was uh, twee uh, jaar geleden zo'n massale valpartij in de Peloton. Oh. En toen kwam inderdaad. Uh zo'n mechanicien die had zo'n GoPro cameraatje op okay. en dan, uh, dat was uh, die, die uh, crash waar, uh, ik geloof ook uh, Tom de Moulin vorig jaar oh, dat zou wel vorig jaar zijn geweest ja, ja, volgens mij had je dat filmpje gedeeld we ja, dus kijken, maar, wat die, oh, er ligt iemand bloedend op het asfalt, oh, die heeft een ja. fiets nodig ja, <laughs> ja dat is dus ja, de ja, eerste, eerste vraag van, alternatie. heb je ja, <laughs> heb je een fiets nodig <laughs> Laurens de Daum die echt wel een bikkel, die ligt inderdaad helemaal kapot uh, uh, de ja. grond. En de eerste vraag is, heb je fiets nodig? Uh, <laughs> dat is echt, ja. Dus, ja, ja, ja. Maar uh, dat heeft dus ook zijn charme. Ja, Want ja. dat, is, dat is een bepaalde kwaliteit, zeg maar, waar mooi is om naar te kijken. Nee, volgens mij had je het nog iets anders verwoord, zo van, uh, oh, er ligt een man bloemend op het vast asfalt. Wie heeft een fiets nodig? Ja. <laughs> ja, het, ja, het, eerste, wat, het ja. eerste wat je ziet als mechanicien oh, fiets kapot, ja, en uh, nou ja, uh, die, die, uh, die uh, Louwens de Dam, die kwam ook echt met, uh, dat is niet de eerste keer uh, in de Tour, uh, met allemaal verband over de finish en zo. Ja. Nee, dat, zijn wel, dat is wel echt gewoon doorbikkelen. Maar ja, dat, is ook, dat is ook wat uh, de charme eraan is. Maar dan krijg je dus uh, ook van die inhoudsloze interviews. Zelfs van, uh, ja, we gaan niet wijken voor terreur en uh, dat soort dingen. Maar in wezen stond al vast dat de Tour uh, doorging. En dat is prima, zeg maar. Ja. Eh, maar ja... Absoluut, maar wat ik erg vind, is dat die vraag tegenwoordig gesteld wordt. Ja. Nou, nou zijn tour de France is ook al een behoorlijke aanslag op het <laughs> politie... Uiteraard, kapasiteen. ja. Ik geloof dat het ook gaat om tienduizenden agenten die uh, daarvoor moeten worden uh, opgetrokken. Ja. Maar uh, ja, misschien ligt het tegenwoordig ook wel zo dicht bij elkaar, hè? dat ja. uh, sport en terreur... Dat, uh, Zo'n beetje zo rond het EK van Nederland, dat was 2000, ja, is het zo. gewoon, uh, zo sport, wordt zo'n sportevenement gezien als een, als een uh, gevaar, zeg maar, in plaats van als een feest. En dat merk je dus overal. En wat voor gevaar dan uh, precies? ...waar was dat er uh, rellen zouden zijn. Hè? Dat was toen nog in 2000. Ah, oké, okay, op die manier. Ja, de, span de spanningen stonden nog niet zo hoog. Weet je wel, tussen bevolkingsgroepen. Uh -huh. Maar uh, er hadden dus wel een, een, een, een, een, een ruitje kunnen sneuvelen. Het ging om uh, voetbalsupporters. Uh -huh. En dan met name de Britse. Dus ik eigenlijk wel een mooi uh, bruggetje naar het volgende bericht toe. Uh, staatssecretaris Dekker, die wil meer uh, keuzevrijheid voor jouw uh, tv-abonnement... Mocht je er eentje hebben. We hebben toch nog maar één kabelexploitant. <laughs> ja, in feite wel. Ja. Nee, we hebben toch gewoon Siggo? Of zijn er nog... Uh, nee, maar er glasvezel ook. Uh, tv abonnement gaat het over. Ja, KPN oh, oh, en... Uh, oh, die mensen, en die, dan mag je zelf kiezen, wie van de dertig. Maar dat is een ouderwets verhaal, hè? Je had, vroeger uh, had je, was het allemaal analoog. De kabel was analoog. En dan had je gewoon verschillende golflengtes. Dus als jij naar een wijkcentrum, zong, uh, daar lag dan een kabel naartoe. Uh, ja, dan is het heel leuk als ieder huishouden zijn eigen lijstje van 30 zenders stuurt. Maar die frequenties die uh, gevuld werden met zenders, ja, dat waren gewoon de, de 30 die die kabelaar had uitgezocht. Ja. En uh, ja, nu heb je natuurlijk digitale televisie. Dus dan is het veel makkelijker om te zeggen. Um, uh, ja, ik wil dat of ik wil dat. Maar volgens mij is het voor analoog, is het volgens mij sowieso heel lastig uh, om, uh, om dit in te voeren. Bijna onmogelijk waarschijnlijk. En. Uh, ja, ja. Je kan er gewoon een decoder achter zetten. Dat komt wel even al dat ja. je bepaalde ja. dingen kon decoderen en de allemaal niet. Maar het punt is dat er was een wet en die vertelde alle aanbieders dat ze per se 30 zenders moesten aanbieden in een pakket. En je mocht niet ja. een pakket aanbieden met maar vier zenders erin of zo. Nee. Nee. En dat was het enige land in Europa, in Nederland, is dat waar dat ook weer uh, verplicht is gesteld. En de consument niet zelf mag kiezen welke zenders hij niet, wel of niet neemt. Maar dat willen ze nou gaan opheffen. Dus een stukje vrijheid komt er echt bij. Dus daar uh, kan je positief overvoeren? Uh... In wezen lopen zij uh, enorm achter op uh, Netflix natuurlijk. Natuurlijk, ja, ja. ja. Het is ook zo dat uh, zo'n abonnement... Ik heb dan een abonnement zonder televisie erin. Maar dat scheelt ook niet zoveel in de kosten. Als jij uh, een kabelabonnement hebt... Ja? dan is uh, Downstream, heet dat. Dat is het product naar jouw huis toe. Uh, ja, dat, is dat veel van die mensen staat gewoon aan. Dus als jij een andere dienst hebt, waarbij je dus interactie hebt... Ja, dan koop je eigenlijk alleen upstream erbij. Dus als jij zegt van ja, ik neem tv er niet bij... ja, dan ja, voor die kabelaar is dat een beetje de mindset van... ja, ik heb eigenlijk maar twee producten. <laughs> ik heb upstream en downstream. En ja, dat, uh, wat je vaak ziet is dat ze, ja, die signalen moeten toch... Uh, met de stroom naar beneden. Dus het is voor ja. hun niet zo boeiend om uh, dat geen tv te verkopen. Maar dat kan tegenwoordig, hè, omdat Ja, die hele verschuiving is naar... Uh, Digitaal gegaan, dus het wordt steeds makkelijker om dat te managen. Ja. Maar, uh, ja. Even vroeger was het ook zo als je bijvoorbeeld UPC had en je zou alleen internet kopen, bij wijze van spreken. Ja, dan konden we dat alleen maar leven door gewoon een signaal aan te zetten. En dan had je altijd ook tv. Dus niet tv kopen, dat ja, dat kon. Wij spreken als het kon, ik weet niet of het heeft gekund eigenlijk. Mm -hmm. Dat signaal stond gewoon aan. <laughs> dus dan had je het gewoon. En je krijgt nog steeds meer van die set-top-boxen. Die dingen die je op je televisie zet en, uh, ja, die via kan je via het internet, kan je, Apple TV heeft ook zoiets, hè? Ja. dan uh, zit hij gewoon aan je modem vast. Je hebt niet een apart televisieabonnement, maar je kan via die set upbox een heleboel kanalen ontvangen. Ja. En dan is het toch gewoon, lijkt het televisie eigenlijk. Goed, dan gaan we even naar het volgende bericht toe. Dringend 150 miljard nodig voor Europese banken. Deutsche Bank, de topman van Deutsche Bank, die uh, zegt dat Europa extreem snel in actie moet komen. Om te voorkomen dat de EU wegzakt. En dat is bekend, de Deutsche Bank die zit zwaar in de problemen. Of ja, de aandelenkoers is ingestort. en Ze hebben een enorme derivatenportefeuille, eh, die eh, nogal instabiel kan worden. En eh, waarschijnlijk een hele hoop geld geleend aan Zuid-Europese instellingen, dat dat niet meer terugkomt. En daar hebben ze opeens 150 miljard nodig. Maar, Dijsselbloem heeft gezegd, van uh, en de Italiaanse banken die zitten ook al te schreeuwen om steun. Daar is ook al een hele oude bank in de vernieling aan het draaien. En, Duitsle zegt nee, het nieuwe template is niet meer bail-out. Het nieuwe template is een bail-in, zoals bij Cyprus. Dus dat, uh, dat je rekening wordt afgetopt. Dus uh, bij Cyprus was het alles boven de 100.000 euro, was je weg, was kwijt. En uh, aandeelhouders moeten verliezen leiden, uh, obligatiehouders en rekeninghouders. Dat is uh, wat Duitsle Balloon wil. Uh, maar ja, ik vraag me toch af of dat uiteindelijk gaat lukken. Ik denk dat het eindelijk toch weer een bill uit wordt. Maar ja, de bankenproblemen zijn niet voorbij in ieder geval. Dat was altijd het verhaal natuurlijk met die enorme steunacties. Ook de ECB die pompt nu 80 miljard per maand in de, uit de drukpers in de economie. Om dingen op te kopen, schuld, bedrijfsschuld ook. En uh, ja, dat, dat is kennelijk niet genoeg om, om de zaken in leven te houden. Dan gaan we nog even snel naar het volgende bericht toe. Siemens waarschuwt niet meer voor de gevolgen van de brexit. Ja, ik vond het wel apart als nieuwsitem. Uh, je ziet natuurlijk, heet dat brexit hier, brexit daar, brexit veroorzaakt dit. Uh, de pond gaat omhoog of omlaag door brexit. Uh, alles is brexit. Ja. <laughs> Albo Arba redel, ja. En daar zegt Siemens, zegt... Wij waarschuwen niet meer voor de gevolgen van brexit. Maar dat drukken ze gewoon af als... Als nieuws uh, dat een bedrijf niet meer waarschuwt voor de gevolgen van Brexit. Daarvoor waarschuwden ze kennelijk wel, iedereen die dat wilde horen, voor de gevolgen van Brexit. En nou zeggen ze: nou, weet je wat, we houden op met het waarschuwen voor de gevolgen van Brexit. Was er dan een bepaalde reden toe? Nee, het is gewoon: ik denk dat de media wanhopig op zoek is om, om steeds maar alles, alles over Brexit af uh, op de voorpagina's te plempen. Ik denk dat er ook twee krachten spelen. Aan de ene kant. Uh... Wou iedereen zeg maar uh, bij het goede kamp zitten, want ze waren gewoon, ze vonden het gewoon belangrijk dat er uh, um, dat het duidelijk was dat zij voor de Remain waren, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Maar aan de andere kant, als je als de realiteit uh, daar moet je ook aanpassen, zullen natuurlijk ook niks mislopen, zullen ook gewoon kunnen profiteren van. Uh, de voordelen die de realiteit te bieden heeft. Dus ja, zij manoeuvreren zich ook een beetje daartussendoor. Ik denk dat in heel veel kringen uh, ja, had je eigenlijk alleen maar iets te verliezen door je positief over een brexit uit te laten. Hè, ongeacht wat je dacht of wat je meende dat er zou gebeuren. Uh. Dus uh, ja, dat, uh, dat, dat zag je gewoon. Zo gaat dat in die wereld. Hè? Het gaat er niet om wat echt gebeurt. Het gaat er eigenlijk alleen maar om wat, uh, hoe, je, hoe je daarin staat. Hoe je overkomt. Er werd er in de berichtgeving ook heel paniekerig gedaan over de instorting? De aandelen in, in Engeland. Ja, maar dat is ook zoiets vaag. Kijk, gewoon op korte termijn. Als jij bij spreken, vandaag doet de, doen we uh, doen koersen dit en morgen doen koersen dat, als dat heel snel verandert, dan uh, betekent dat over het algemeen dat of er is nieuwe informatie beschikbaar. Maar het betekent ook vaak, hè, als, vooral in het geval van dit, want je wist dat de nieuwe informatie... De, het resultaat van de, breks, uh, van de van het referendum, wanneer dat zou plaatsvinden, was niet te mysterieus. Het was dus niet zo van, uh, oh we zijn heel overmand met dat het resultaat vandaag binnenkwam. Nee, die dag die was veruit van tevoren bekend. Uitslag was dus verrassend. Als, als, als ja, precies. Als, als, de, als op zo'n moment de koersen of uh, graadmeters uh, sterk bewegen... dan hebben we gewoon mensen verkeerd gewet. Ja, het is eigenlijk allemaal gokken. Mensen gaan allemaal gokken op mogelijke uh, uit, uh, uitkomsten in de toekomst. En als daar dus opeens een, een, een schok in zit... In, bij een factor die al lang van tevoren je aanslag komen, en dan hebben mensen gewoon verkeerd ingeschat... Dus dat betekent niks dat het resultaat op zichzelf... Uh, hoeft niet noodzakelijk te spreken dat het resultaat op zichzelf goed of fout is... maar gewoon de mensen die daarop hebben ja. zitten gokken hebben... gewoon anders gegokt. Er zit een en, verschil tussen wat ze dachten dat zou gebeuren en wat ging gebeuren. Precies. En nu zie je op langere termijn... zie je met betere weerspiegeling wat het echt qua waarde betekent. En dat schijnt wel mee te vallen. Ja, maar dat is ook ja. zo. Uh, Obama had natuurlijk gezegd... van ja, als ze eruit stappen, dan staan ze achter aan de rij met handelsakkoorden. Okay. En nou, vandaag komt het al bekend... van. Uh, Up UK voor aan de rij voor een nieuw handel met de VS. Kijk, als er nu iets gebeurt waar, waar, hè, de, de, de media nu zal het eigenlijk alleen nog maar over de aanslag en de staatsgreep hebben. Mm -hmm. Dus de berichten ja. die dat er nu uh, weer voor falikanten uh, vlaters uh, worden gemaakt. Onze, ja precies, dat soort dingen worden misschien nu weer doorgesluist. Maar nou, die wet in Amerika wordt misschien uh, met succes gelanceerd. Ja, we zullen het zien. We houden in ieder geval uh, op de hoogte hier uh, bij Vrij Radio. Zometeen hebben we nog één berichtje over het uh, sociaal contract. Dat schijnt namelijk aan een uh, update toe te zijn. Al dus iemand van het Sociaal Cultureel uh, Planbureau. Maar eerst nog even iets heel speciaals. Ja, dames en heren, jongens, meisjes. We onderbreken de uitzending heel even voor uh, ja, Frank Karsten. Je zit op de, het vliegveld in Las Vegas, als het goed is. Ja, McCarran's Airport in Las Vegas. En ik ben weer terug... Van het Freedom Fest, mm -hmm. dat gisteren afliep. En ik ga nu naar huis weer. Ja, hoe, hoe was het? Nee, het was heel interessant en leuk. Uh, veel interessante mensen ontmoet. Je moet bedenken, het is het grootste, de grootste bijeenkomst van vrijheidslievende mensen mm -hmm. in de wereld. Het wordt elk jaar georganiseerd. Nu al volgend jaar voor het tiende jaar geloof ik. Okay. Door de econoom Mark Skousen. Een succesvol auteur. Hij had mij uitgenodigd. Uh, om, dat, uh, om een debat te voeren met uh, een voormalig congressman in Amerika. En een libertarisch Anke persoon. Mm -hmm. uh, Bob, Bob Barr. Oké, okay, yeah, yeah, die ken ik wel. Democratie. Gaan, ja. Dus ik heb uh, democratie uh, aangevallen. Ik okay. kritiseerd. En ja, dat was wel leuk. Uh, voor de rest zijn er ja, per dag misschien wel... Even kijken, even een schatting. 100 sessies. Dus in totaal 400 of tot 500 sessies. En niet alleen... Uh, ja, niet alleen debatten, maar ook voordrachten en films en zo. En dus uh, het is heel erg breed en eigenlijk kun je nooit alles volgen tegelijkertijd, want er zijn wel acht sessies tegelijkertijd bezig waar je uit kunt kiezen. Mm -hmm. Maar het mooie is dan wel weer, uh, je, je kunt halverwege een sessie instappen en de halverwege uitgaan. Dus dan kun je ook nog meer sessies meepakken uh, die tegelijkertijd aan de gang zijn. Okay. En uh, wie, wie waren er allemaal? Uh? Nou, uh, even kijken. Steve Forbes was er, om maar een paar bekende namen te noemen. Uh, die, ik, ik zag hem met zijn bodyguard. <laughs> Forbes is van Forbes Magazine. En Doug Casey was er, die heb ik even gesproken. Ja. En die, die heeft een nieuw boek uitgebracht, wat misschien ook verfilmd gaat worden. Dat was heel leuk. Hm. Doug Casey is een. Uh, een oude kapitalist. Die wint er geen doekjes om. En Ken Schooland heb ik uh, weer gezien. Die ken ik eerder al van verschillende bijeenkomsten. En zijn vrouw Lee Schoolend. Uh, ken is bekend van uh, Jonathan Gallebo. Uh, dat boek dat in wel 40, 40 talen vertaald is. Ja. Uh, dat gaat over vrije ideeën En zijn vrouw Lee is ook wel leuk. Want die, uh, ze wonen samen in Hawaii. Hij is daar uh, hoogleraar aan de universiteit. En Lee is geboren in China. En heeft ook een voordracht vertel, uh, ga, gemaakt. Uh, gegeven. Over haar tijd in China. En de enorme uh, onderdrukking die daar aan de gang was tijdens de tijd van Mao. Mm -hmm. uh, dat was interessant. Die werd goed ontvangen. Mm -hmm. En ja, wie nog meer? Jeffrey Tucker. Die heeft mij een keertje geïnterviewd over democratie. En ik heb hem ontmoet. Bij de PFS Society in Turkije. Ik had niet, niet goed om mijn leven, maar ik wilde ook niet zoveel van zijn tijd nemen. Dus ja, uh, yeah. hij is een joyful libertarian, dus overal welkom. Ja, hij zat eerst bij Mises, maar nu zit hij bij Liberty Me. Dus hij kan ook wel een leuke voortdrag geven. Yeah, maar het is heel interessant, en ook al omdat het in de Nevada of Las Vegas is. Uh, Las Vegas staat natuurlijk bekend als Sin City. Nou, dat kun je ook wel stellen. Yeah. Het is niet een plek die wij zelf kennen. Elk hotel, ik zat in Planet Hollywood, waar ook het congrescentrum is. Dus eigenlijk elk groot hotel heeft volgens mij een casino aan de onderste verdieping. Wat 24-7 open is. En daarboven, waarschijnlijk ook een congrescentrum. Hier ook een gigantisch groot congrescentrum. En zo groot dat we eigenlijk niet eens alle zalen aan het bezetten waren. En je ziet, ja, het is een soort Sint City, hè? Het is een, een soort Lorraine de Mar. Maar dan uh, maal tien of zo. Uh, niet alleen qua grootte, maar ook qua ranzigheid. Oké. Okay. Ja, ik weet niet wat een goede term daarvoor is, maar uh, ik, zie, ik heb nog nooit zoveel tato tatoeages gezien in mijn leven. En uh, ja, um, ja, het is wel grappig. want ik had ook een filmpje gemaakt. Om drie uur s'nachts. we dus even naar mijn bed te gaan. En ja, dan ga je naar beneden. En dan zitten gewoon nog een paar honderd mensen te gokken. En om, ja, dat gaat gewoon de hele dag door. Oké. Okay. Uh, ja. En oh, dus, uh, Las Vegas is eigenlijk gecentreerd rond de strip. De uh, Las Vegas Boulevard. En daar gebeurt het allemaal. Als je 100 meter daar vandaan gaat, dan gebeurt er allemaal niks meer. <laughs> en dan iedereen. En daar zie je dus al die fantastische gebouwen. Zoals een miniatuur uh, Empire State Building. En een miniatuur uh, Chrysler Building. Maar je ziet ook een piramide. En uh, een deel van Venetië is nagebouwd. Een Eiffeltoren, geloof ik. Eiffeltoren, ja. Die stond vlak naast mijn hotel. Planet Hollywood is niet zo'n heel indrukwekkend hotel, maar... Dat maakte mij in dit geval niet zo uit. wat heb je nog meer? Nou ja, er zijn heel veel shows in die in belangrijke shows... met belangrijke mensen of, of grote mensen in, die, in al die uh, hotels. En er waren wat mensen uit Frankrijk... die, die waren voor Freedom Fest gekomen. En die kwamen al vijf jaar en die zeiden... ja, we, we gaan al die shows af ook. En we gaan ook naar shooting ranges... want dan kun je met shotguns schieten en met Kalashnikovs <laughs> Oké. Okay. Dus dat, dat is wel leuk. En voor de rest zit hier... Uh, Grand Canyon, waar ze wel op 3-4 uur rijden kun je dat ook met een helikopter doen. Dat kost 4 50 euro. En de Hoover Dam, dus zijn, voor de toeristen zijn er wel leuke dingen te doen. Maar ik kwam voornamelijk voor de conferentie. Wat voor, voor belangrijke dingen heb je daar? Heb je nog nieuwe dingen gehoord? Waarvan je zegt van, hé, hey, dit is een eye-opener. Dit had ik nog niet eerder gehoord. Nou, ik was altijd al bezig met levensverlening en onsterfelijkheid. En gelukkig was er dit keer iemand, uh, José Cordero heet hij geloof ik, die uh, samen met Ray Kurzweil werkt, zei hij. En die hield een prachtige voordracht over immortality, dat het binnen nu en twintig jaar mogelijk zal zijn. Okay. Uh, voor mensen dus. En dat we al succesvol zijn om het leven van uh, muizen ja, met uh, drie maal te verlengen. <laughs> en dat van uh, wormen met zes, zes keer, maar... Dat is nog niet het niveau dat we nodig hebben, of niet het niveau van mensen. Maar dat was eigenlijk een zeer informatieve en goed gegeven voordracht. Maar het ging totaal niet over vrijheid eigenlijk. Maar desalniette plus erg, uh, erg interessant. En voor de rest ja. Kijk, het, het is wel zo dat mensen tegenwoordig minder naar bijeenkomsten gaan. Omdat ze alles eigenlijk al kunnen horen via het internet. Ik leer meer via het internet in een jaar dan, dan dat ik vroeger... Uh, weet je wat, toen ik twintig was, uh, in tien jaar leren, denk ik. Heb jij dat ook niet? Ja, nee, ja dat heb ik zo zeker. Ja. Nou, op zich vind ik af en toe van Beekomst ook wel leuk, hoor. Maar het is ook meer om een beetje te socializen natuurlijk, met andere libertariërs. Dus, ja. Uh, ja. Nou, zo kwam ik iemand tegen die weer via via aangeraden werd. Uh, hij, uh, Luke, uit China. En die is sterk bezig om de libertarische ideeën te verspreiden. En die was erg geïnteresseerd om uh, Beyond Democracy, of de democratie, de, de, de, de, de voorbij... Uh, verder te populariseren in China. Oké. Okay. Uh, <laughs> dus daar was ik natuurlijk wel blij mee, want het is een redelijke markt. Ja, ja redelijke markt, ja. Kijk. <laughs> hey, een miljard, miljard mensen of zo. <laughs> ja, het probleem is een beetje de, de mensen daar, de politici of de heersers, die zijn wel erg anti-democratie, maar niet anti-staat. En het boek is natuurlijk eigenlijk te kritisch voor ze. Jegens uh, de staat. Dus misschien moet het uh, een beetje gecensureerd worden of aangepast. Dus ik ben benieuwd uh, of dat gaat gebeuren en wat er voor nodig is. Maar dat was wel een nuttig contact. En ik heb een nuttig contact gehad met uh, Doug Casey, omdat ik nu ook bezig ben met uh, FreePrivateCities.com om private steden op te richten. En hij heeft dat geprobeerd in Afrika. Een van zijn voordrachten was ook getiteld How I Turned Afri African hellholes Into uh, Anarcho-Capitalist Singapore Oasis of Paradise. Sorry. Okay. Uh, dus ja, dat was een handige, nuttig contact. En er was iemand, Mark Kloekman die heb ik gesproken omdat hij bezig is om sociale economische zones op te richten in Honduras. Okay. De zogenaamde ZD's. Dus dat was nuttig. En ja, het is ook wel leuk. Je komt allerlei mensen tegen die je op andere conferenties ook hebt gezien. Dus al met al een behoorlijke ervaring. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het voor veel Nederlanders ja, te duur is om heen te gaan en ja. te weinig loont. Maar jij hebt het dus ook Omdat... gesproken? Hè? Ja, ik, uh, ik heb een debat gehouden en uh, de vorm van het debat is dat iedere spreker eerst tien minuten krijgt. En dan vijf minuten om weer te antwoorden op uh, de, de eerste tien minuten van een andere spreker. En dan volgt er een debat. Maar het was opvallend, uh, Johan, dat ja, eigenlijk staat er heel veel conservatief in de zaal en... Um, er waren ook... Nou, iedereen geloofde dus van... Uh, er is niks mis met de democratie. Uh, er is, uh, wel iets, het is ook niets mis met de staat. Maar hij moet wel veel kleiner. Alleen, we zijn er niet in geslaagd... om de afgelopen honderd jaar hem kleiner te maken. Ja, ja. Dus mijn stelling is dat er iets mis is met democratie. Maar dat ging er niet in als koek. Uh, helaas. En dat was wel heel opvallend. Omdat ik dacht echt... het uh, publiek zal best wel heel ontvankelijk zijn... voor, voor deze ideeën. Maar daarvoor is de co uh, conservatieve... Toon toch uh, te groot of uh, het conservatief publiek toch te sterk? Oké. Okay. Dan zei je het niet erg, maakt niet uit. Dat uh, is leuk om te doen. En, uh, wat ook zo was: er waren iets van, hoeveel zal het zijn? 50 standhouders, zoals uh, Cato Institute, Manhattan Institute, Heritage Institute. Uh, ga ze maar door... ...en die zijn eigenlijk allemaal pro-staat... ...pro-democratie... Uh, ...Students for Liberty... ...oh, ik heb iemand gesproken van Students for Liberty... ...dat was ook wel weer interessant... En ...dat is wel een leuke organisatie die groeit als call. ...dat is echt ontzettend succesvol... ...ja, ja die zit ook echt over de hele wereld eh, inmiddels... ...ja... ja. De kosten voor zoiets zijn best wel hoog. Dus je zag met name de oudere mensen, uh, soms zelfs 75 of 80. Uh, mensen met rollators. Nou, niet, ja, rollators, ja. Nou, stokken. Nou, hoe noem je dat? wandelstokken. Ja, ja, ja. <laughs> het is niet uh, per se dat de jongeren komen, want het kost sowieso iets van 400 euro entreegeld. Oh ja. Dollar. En dan zijn er nog die kosten. Dus je bent totaal 3000 euro kwijt. Dat is ook wel een grote barrière voor veel Nederlanders. Die moeten natuurlijk ook best wel veel geld besteden aan de vlucht en tijd. Ja. Dus. Maar die exhibitors, die standhouders... Ja, die, het viel me op dat er heel veel waren. Die zeiden, ja, we hebben allemaal ideeën voor het veranderen van de huidige politiek. Daarvan, uh, we schaffen de, uh, de inkomstenbelasting af. Of uh, we willen... Uh, approval voting. En uh, approval voting zou een manier zijn om de democratie te verbeteren. Okay. Namelijk dat je, dat je op drie mensen kunt stemmen. Of tien. Uh, en dat heeft... Uh, ik, ik zie zeker dat het voordeel blijft. Want dat zeg je ook in Nederland. Bij de volgens mij laatste verkiezingen. En toen waren er best wel veel mensen geneigd. Ik sprak zelf mensen. Die wilden eigenlijk stemmen, libertarisme stemmen. Maar die stemden toch op de VVD. Omdat ze dachten, ja, anders wordt de PvdA de grootste partij. Die mag dan uh, de formatie starten. Snap je? Dus dat strategisch stemmen uh, stopt dan. Daarmee. Ja, en dat is een groot voordeel. Dus de kleinere partijen kunnen bij approval voting, dus waarbij je meer stemmen kunt geven, uh, veel meer bereiken. Dus het ja, is het gewoon nog steeds de democratie, natuurlijk. En uh, wat was er ook, is een, ook een, een standhouder en. Die was voor term limits. En dat zou in dat politici maar een bepaalde periode actief mogen zijn als politicus. Yeah. Maar ik geloof niet dat dat nou per se veel, veel verschil zou maken. Omdat we dat... Ja, je kunt ook goede politici hebben. En we hebben ook niet zoiets voor mensen die een CEO zijn of zo... Van uh, van Apple of weet ik veel wat, dat zeggen we ook niet, nee, na acht jaar moet je er echt uit hoor, want uh, anders word je zo'n carrière-CEO. Dus, nou ja, ik vond het wel een grappig idee, maar... Ja, ik, had, ik had, uh, heb ook wel een leuk idee, dat het de, voortaan de salaris van politici ge moeten worden. Ja, ja. ja. <laughs> ja. Maar ja, uiteindelijk is het toch een groot probleem met democratie, hoe je het ook bent of verkeerd. Het is een one-size-fits-all ideologie. Ja. Uh, de meerderheid, uh, het is de... Ja, het is een... een de, van de, de Democratie gaat over het recht van de meerderheid. En omdat het uh, de, de diversiteit van miljoenen individuele beslissingen reduceert tot een paar beslissingen van, democra of van democratisch gekozen politici en, en bureaucraten. Is het natuurlijk een, uh, ja, leidt het natuurlijk tot onvrede en conflict. Dus, uh, maar ja, dat is eigenlijk wat niemand zegt. Uh, ook hier is er weinig. Dus. Nou ja, maakt niet uit. Uh, het was toch heel leuk. Ja. Yeah. Uh, uh. ja, goed joh hey, ik ben benieuwd, waar trouwens Jeffrey Tucker het over uh. die had het, uh, nou die en mocht vast uh, uh, meer uh, voordrachten yeah. geven maar hij had het over uh, legalize uh, drinking under influence, <laughs> dus je mag uh, ja, dat is natuurlijk een heel yeah, erg en hij had wel een goed punt natuurlijk alhoewel, hij had het niet zo goed ik heb er zelf ook over nagedacht dat want ik erg interessant en hij had wel een goed punt Vond ik. Maar zoals ik het zie, is, kijk, je hebt aanleiding. Aanleiding is een cd-wisselen. Ja. Uh, aanleiding tot ongeluk, bijvoorbeeld. Je wilt ongelukken voorkomen en je wilt slechte rijgedrag voorkomen. Want dat is hinderlijk. En slechte rijgedrag kan weer leiden tot ongelukken. Dus dat is wat je met name wilt voorkomen. Je wilt eigenlijk niet de aanleiding voorkomen, toch? Ja, ja. Ja, als je als je. Ja, als er iemand vermoord wordt met een mes... wil je niet zeggen, ja, we gaan alle messen verbieden. Dat is een beetje onhandig. Je wil gewoon Want door het verbieden we alle messen... en daarop te controleren... ben je enorm veel energie aan het, uh, aan het stoppen... in dingen die, die toch nooit erg waren. Uh, een, van de, een op de drie miljoen mensen met een mes... die doet iets mis. Dus om ze dan allemaal te verbieden... en te controleren, dat ben je enorm... <lacht> dan is je energie eigenlijk heel erg slecht besteed. Nou, zo geldt het hier eigenlijk ook. Van, ja... Um, Misschien moet je meer controleren op slecht gedrag en, uh, uh, en op uh, en mensen die ongeluk hebben veroorzaakt uh, ja, een tijdje van de weg te houden. Want, en nu doe je dat niet, hè? want uh, iemand die een, een, een, een ongeluk veroorzaakt heeft met alleen maar blikschade, die mag gewoon door blijven rijden. Terwijl hij eigenlijk een indicatie heeft gegeven dat hij misschien niet zo goed kan rijden. Huh? Ja. Dus uh, het zou misschien beter zijn om mensen die al... Ja, die, zo, die dat hebben gedaan. Om te zeggen, oké, okay, als jij een ongeluk hebt veroorzaakt... met alleen blikschade of wat dan ook... dan mag je sowieso twee, drie maanden niet rijden. En dat houdt je wel een beetje rustig. En dat zou al hartstikke handig zijn, mm -hmm. denk ik. Yeah. In plaats van enorm te controleren. Want er zijn natuurlijk ook mensen die een cd verwisselen... of gewoon niet uh, die, die slaapmiddelen hebben genomen... of, of, of andere, andere medicijnen die hun reactievermogen verminderen. Yeah. Dus de vraag is een beetje verder in je gaat... om mensen te controleren. En je, moet, je wilt natuurlijk nooit de aanleiding zozeer... Uh, bestrijden, je wilt gewoon het, het negatieve resultaat bestrijden, dus ja, uh, en daar kun je, als je dat doet, dan kun je eigenlijk veel beter je energie, uh, heb je veel beter resultaat voor de energie die erin stopt. Maar ik begrijp het sentiment van anderen ook wel, van uh, ja, uh, het is leuk voor degene die overreden wordt, uh, als, die, als ik al als ik zeg van ja, maar degene die je overreden heeft, is wel gestraft. Yeah. Uh, ja, dat heeft nut. Dus, uh, je wilt, je wilt het ook wel voorkomen. Dus de vraag is een beetje hoe je dat het beste kunt doen. Ja, zelf denk ik gewoon dat het een zaak is van de verzekeraar. En de verzekerde, zeg maar. Hoe goed dat is mijn mening, ja. hoor. Ja. ja, dat zou ook kunnen. Ja. Ik, uh, uh, nou ja, in ieder geval het is het wel leuk om daarover na te denken. Want uh, de, de zaak is niet zo klip en klaar als het op het eerste ogen lijkt, denk ik. Uh, uh, uh. Nee, goed joh. Ja. Ik weet niet, heb, je, heb je nog iets uh, op je hart wat je nog uh, kwijt wil? Uh? Nou, dat ik... Uh, het viel me wel op dat. Nou, het is hier hartstikke heet trouwens. Ja. En droog. Dus mijn handen zijn heel erg droog en mijn lippen zijn droog. Ja. En ik drink wel vier liter per dag, volgens mij echt enorm. Ja. En het was niet eenvoudig om gezond te eten. Ik begrijp hier ook waarom de Amerikanen erg veel last hebben van overgewicht. Ja, ja, ja. Uh, ja. Ik duw de subsidie ja. op korn, uh, ja, ja, Nou, ik weet niet wat het is, maar het is ook wel invallend om te zien dat soms dames van twintig al gigantisch overgewicht hebben. Nee, mijn hemel, nu al. Ja. Um, het is snel opgebouwd. En niet een beetje ook. Ja. Dus, um, en... Ja, hier komen toch wel. Oh ja, wat ik ook zag is veel zwervers in Nevada. En dat valt ook wel goed te verklaren, denk ik. Want ja, je hoeft hier niet echt een dak boven je hoofd te hebben. Het is hier warm. Okay. Dus ik denk dat het ook wel daklozen aantrekt. Mensen gooien daar graag met geld, natuurlijk, hè, in Las Vegas. Ja, nou, maar met name op de roulette-tafel, denk ik. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> dus, nou ja, nou ja zo, er zijn allerlei culturele dingen die ook opvallen. Uh -huh. En Amerikanen zijn natuurlijk zo. Hele open mensen. Oh. Dat is ook leuk. Ze, ja, ze zijn niet zo gesloten als, als Europeanen, denk ik. Yeah. Ben je wel eens in Amerika geweest? Nee, nog nooit. Oh. Nou, het is wel aan te raden. Ja, ik, ik wil wel een keertje kijken. Maar ja, ik, op een Facebookpagina zie ik alleen maar enge dingen van uh, agenten die uh, mensen in elkaar slaan. Dus ja, ik weet, daar heb je niks van gemerkt, hè? Nou, ik ben drie keer in elkaar geslagen, dus, maar het viel wel mee. Nee, uh, ja, ik moet zeggen dat ik de Amerikaanse politie ook wel vrees. Want er zitten zesmaal zoveel mensen in de gevangenis in Amerika als in Nederland. Ja, ongeveer dezelfde aantal als uh. in de tijd van uh, Mao in China of zo... Uh. Ja, zij hebben meer gevangenen in absolute uh, nummers, aantallen, yeah. dan elk ander land in de wereld. Dus ook China, en dat al iets van vier keer groter is. Yeah. Ja, en ook, uh, ja, ook andere landen waar veel meer criminaliteit is. Zij hebben 2,7 miljoen mensen zitten hier in de gevangenis. Dus, uh, vindt... en, en de politie is natuurlijk erg trigger happy. Hè? Wist je dat de politie meer mensen heeft doodgeschoten uh, gedurende de jaren dat er Irak-oorlog gevoed. Dat de Amerikaanse soldaten zijn omgekomen in Irak. Ja, ja, ja. Ik geloof dat ze iets van 500 mensen uh, gaan doden door politiekogels. De, de, de kans dat je door een terrorist uh, gedood wordt, is acht keer kleiner dan door een uh, politieagent. Zo. <laughs> ja, dat is nou niet fout. Maar ik reed op weg zojuist uh, naar het. Uh, het, het het vliegveld en ik zag allerlei vlaggen halvermast hangen: de Amerikaanse vlag, de Nevada vlag en nog meer vlaggen. En dat zag ik al dagenlang. Ik dacht: ik vroeg aan de Turkse chauffeur waar, waarvoor is dat? Ik dacht: ja, vanwege de vijf uh, politiemannen die doodgeschoten zijn in Dallas, wat niet eens uh, uh, wat een andere staat is. Maar nou, toen, toen zei ik nog tegen, oh ja, nou ja er worden iets van honderd ja, keer zoveel uh, mensen neerges, uh, neergeknald door de politie. En ik wil niet zeggen dat die, al die mensen niet ongevaarlijk, wa of, uh, ongevaarlijk waren of zo, hoor. maar ook dat gebeurt. Dus uh, dat is niet het hele verhaal, dat begrijp ik zeker. Maar ja, uh, er wordt wel behoorlijk wat geschoten. En uh, ja, dus ik dacht wel van ja hoe ver krijg ik daarmee te maken maar nee daar heb ik niks mee te maken gehad dat allemaal heel erg. Mee. en ja nou ja over die 2,7 miljoen mensen in de gevangenis daar zit ongeveer de helft zit vanwege drugsdelicten ja ja en en ik geloof daar de helft weer van voor uh, non-violent drug offenses dus moet je nagaan ik schat het opeens iets van uh, zal het zijn 700.000 600.000 mensen die gewoon in de gevangenis zitten uh, terwijl ze eigenlijk nooit een slachtoffer hebben gemaakt nee klopt dat zijn de aantallen ja. Ongelooflijk is dat. Ja, dus zeker. Dat zit, nou. <laughs> we hebben het regelmatig over in de uitzending. Dus, uh... Ja, is dat zo? Ja, ja, ja. ja maar goed, ja, het, het gaat al een beetje de goede kant op. In Colorado weten we dat dingen worden gelegaliseerd en zo. Ja, dat is waar. Ze beginnen met marihuana, dus dat is mooi. Ja. En, dus ja... Heb je nog iets, had je nog iets opgevangen over de hoe de Libertarian Party het daar doet? Oh ja, yeah, Gary Johnson was er. Oké. En zo'n tentje. Ja, ik liep even langzaam, maar ik dacht wel. <laughs> Gary Johnson wordt niet als een geweldige libertariër beschouwd, geloof ik, in het algemeen. Uh -huh. En ja, er was een steentje van de LP en ik heb een sticker gekregen van ze, die ik lekker op mijn koffer heb geplakt om te zorgen dat ik hem er kan herkennen. Dat weet iemand anders zich vergist. Maar um, ja, de LP, ik weet niet, ik heb er verder niet zo mee gesproken. Um, ze doen het wel goed, geloof ik, hè? want er zijn heel veel mensen, met Romney en Jeff Bush, die overwegen nu. ...Gary Johnson te stemmen. Ja, ze overwegen. Dus als een politici zegt... Ik overweeg iets, dat betekent dat meestal dat er niks gebeurt. Nou, het is niet helemaal waar. Als uh, ze zeggen: Ik overweeg de belasting te verhogen. Ja, <laughs> dan ja, dat gebeurt het wel. Ja, ja. Dan gebeurt het wel. Of ik, ik, uh, ik overweeg de macht van de staat te vergroten. Ja, dan uh, kunnen we Wat opgaat, dat gebeurt. Precies, daarom denk ik ook: van, het zal of Hillary of uh, Trump worden die ze uiteindelijk endorsen. Dus, uh, ze gaan niet om een partij dus, uh, endorsen die minder overheid wil. Nee, en dan vragen ze als Gary Johnson ooit aan de macht zou komen. Wat, wat, ja, nu zitten we al in een tale land hoor. Mm -hmm. Maar dan, ja, macht corrompeert. En zelfs als macht niet corrompeert, dan zal het hem toch niet lukken. Want ja, hij zit natuurlijk in een systeem. Dus nee, ik, ik heb weinig vertrouwen in democratie zoals je weet. Ja. En het wordt alleen maar minder. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, hoop, mensen blijven uh, erop hopen, de, de, de frustratie over de politiek die neemt toe. Dat merk je ook in Nederland. Uh, je, ja, Amerika, deze verkiezingen zijn echt heel bijzonder volgens mij. Want de, de partijen, de groepen hebben nog nooit zo tegenover tegen elkaar gestaan. En ook dat ze elkaar fysiek aanvallen, toch? Zoals, wanneer was het dat Trump supporters werden aangevallen door, door uh. Hispanics? Was het niet? Ik wil niet zeggen dat het anders andersom zou het ook kunnen zijn geweest. Ja, well, ik denk al... 100 jaar geleden gebeurde dat soort dingen vaker, hoor. Ik bedoel... Uh... In de verkiezingen in de jaren twintig. Zelfs daarvoor was het heel normaal dat democratische knokploegen, republikeinen in elkaar sloegen en vice versa. Ja. Dus dat, ja, uh... Maar nou, ik kan me niet herinneren dat de partijen zo tegenover elkaar stonden zoals nu. Uh, dat er rest... zoveel vijandschap was. Ja, voor de recente geschiedenis is dat inderdaad wel uh, bijzonder. Ja, ja dus dat is, uh, ik ben benieuwd wat het gaat worden. Wat denk jij... Uh gewoon als de Ja, ik denk dat het Clinton wordt hoor, maar uh... ik denk het ook wel. Ja. Dus <laughs> yeah. Ja, het is, uh, of je door de kat of de hond wordt gebeten, dat is de keuze. Ja, of je linksom of rechtsom wordt genaaid. Je wordt genaaid. <laughs> ja. ja, toch blijf ik een joyous libertarian. Ja, ja, ja. klopt, klopt. Ja. The best thing is to enjoy the fuck. <laughs> <laughs> ja. Nou ja, je moet hier... het is belangrijk dat je geen illusies hebt over de democratische resultaten, weet je wel. Niet zeggen, oh ja, als ze nou maar op X of Y stemmen, of die dan, dan wordt het allemaal beter. Ja, ja. Of, uh, ja, het gaat echt niet gebeuren. Het, ja. wordt, het wordt wel beter, maar niet door hun. Niet door de democratie, maar door, door, uh, door, door ons eigen leven te veranderen. Of door uh, wetenschap en technologie. We uh, kunnen een aantal dingen verbeteren. Ja. Dus, en, en krijgen we de levensverwachting bij. Of meer opties, weet je wel. Ja. Uh, de technologie biedt ons meer opties. En dat is ook een soort van vrijheid. Ja. Dus ja, um, En daarom kun je ook nog wel een beetje optimistisch zijn over de toekomst. Ja. Dus maar van de politie moeten we het waarschijnlijk niet hebben. Nee, inderdaad. Nou goed, Frank. Ik weet niet hoeveel, over hoeveel minuten komt je vlucht? Over een half uur moet ik inchecken. Ik kan nog een half uur doorlullen, maar. Nou, ik, volgens mij heb ik alles gezegd wat ik moest zeggen. Ja, denk ik. Nee, goed, dankjewel. Joh. Nee, dan uh, sla ik af. Ik wens jou in ieder geval nog een hele fijne vlucht uh, terug. Dankjewel. En, en nou ja, binnenkort kom, kom je weer in de uitzending met iets anders bijzonder. Heb je al iets wat je. Wat je of om de luisteraars een beetje warm te maken voor de, voor de komende Nou, het scene. zou leuk zijn. Volgens mij heb ik met jou nooit besproken uh, de problemen met democratie. Ik, ik, zes jaar geleden ben ik begonnen met dat boek. En eigenlijk heb ik nadien bijna net zoveel geleerd over democratie en over de principes en de dynamiek als uh, toen ik het boek schreef, samen met Karel natuurlijk. En dat is leuk. Dus um, ja, volgens mij is dat... Dus zeg maar de democratie voorbij 2.0. Voorbij. <laughs> voorbij. Voorbij, voor, voorbij. Voorbij, um, voorbij, voorbij, ja. <laughs> ja, nou nee. Wat ik nu heb gedaan is dat ik twee artikelen heb geschreven. Voor de Vrijspreker, voor blog van meer vrijheid. waarmee ik nog, nog compacter beschrijf wat het probleem is met democratie. Ik heb nu 20 punten. En er komen nog tien punten bij. En dan heb ik 30 punten. Die heel compact beschrijven in drie artikelen. Uh, waarom democratie faalt. Uh, jij kent die toch? Ja. Nou, volgens mij is dat heel krachtig. Als je het steeds krachtiger uh, kunt brengen... steeds gestructureerder. Ja, ja, ja. Dus dat is een groot voordeel, denk ik. Ja. En ik ga dat ook publiceren... naar andere sites, zoals... de Rockwell... En, uh, uh, de, de Chinese site... Kan het, of de Chinese uitgever kan het overnemen, etc. Dus dat is wel uh, mooi. Maar we hebben volgens mij... Hebben we nooit gesproken over democratie en wat het probleem daarmee is dan? Nee, ja, niet dat ik, niet, niet ik zo gauw weet, maar het, uh, het lijkt me wel een goed onderwerp om daar de volgende keer op terug te komen. Ja, waarom niet? En een ander is uh, How I Found Freedom in an Unfree World, daar heb ik een voordracht over gegeven op, de ba op basis van het boek van Harry Brown, mm -hmm. weet je nog, de bekende Libertarische presidentskandidaat, en investeerder oh. en boekenschrijver. Dat vond ik zelf ook wel leuk, hoe ik hier ja, ondanks... Weet je, hoe kun je jezelf bevrijden, ondanks dat je in een politiek onvrij systeem zit? Yeah. Ik denk dat dat belangrijker is dan de, de, de politiek te proberen te veranderen, want dat gaat het niet lukken. En het is belangrijk om jezelf te bevrijden van allerlei mentale druk bijvoorbeeld. Of sociale druk is belangrijk. Of verkeerde ideeën die jouw leven beperken. Want stel bijvoorbeeld dat je... Nou ja, ik, ik loop er ver vooruit op dat thema... maar laat ik dat niet doen. Ja, ja. En het andere is waar ik ook een keer over wil spreken... is over een thema wat ik interessant vind... en dat relateert ook met Beyond Democracy... Ja, want mensen zeggen, ja, democratie, dat is ook rule of law. Mm -hmm. En ik wil eigenlijk aangeven waarom Nederland geen rule of law heeft. Mm -hmm. En Amerika ook niet. Misschien is dat ook een interessant thema. Ja, zeker interessant, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, jij ook een uh, goed verblijf ja, okay. in uh, Nederland. Ja, nou, dames en heren. Tot zover uh, Frank Karsten. Dan gaan we nu nog even verder met het laatste onderwerp uh, van deze uitzending. We gaan het namelijk even hebben over het sociaal contract. Want dat schijnt aan een update toe te zijn... Nederland is toe aan een nieuw sociaal contract. Althans, dat zegt uh, Kim Puttens, directeur van het uh, SCB. En Henk. Wat zijn jouw onderbuikgevoelens hierbij? Uh, ja, ik denk dat het een beetje iets is als de goden verzoeken. Ja, Want ja. Uh, hij zegt op het eind... Uh, de komende verkiezingen bieden de politiek niet alleen een uitgelezen kans... maar wellicht ook de laatste om maatschappelijke conflicten te voorkomen. Hierover moeten de politici zich dit zomerreces maar eens buigen. Nou, dat, dat is als goden verzoeken. Ja, je zegt de goden verzoeken, maar ja, het heeft, uh, begripsociaal contract heeft al iets uh, goddelijks uh, in zich. Want ja, je moet er heel erg in geloven. Hè? Het algemene belang. Het is uh, iets wat hoog verheven is. En uh, er is geen tastbaar bewijs voor dat het bestaat. Dus het heeft een heel groot religieus aspect in zich. Ja, en toch zullen mensen die, uh, weet ik veel, een baantje hebben van 40 uur in de week, maar een inkomen wat uh, net rond over het uh, minimumloon is, zeggen dat zij uh, werken voor, het, voor Nederland en dat soort dingen. Dus dat je gewoon je tijd spendeert, aan uh, het algemene. He, dus dan vind je het ook normaal dat uh, belasting wordt geheven. Maar dan verwacht je dus ook een tegenprestatie. Wat dus uh, zal uitblijven. Dat is dus het probleem van de laatste tijd. Ja. De tegenprestaties uh, nemen af. Wat heeft de majesteit hierover te zeggen? Nee, dat was, dat was uh, stom. He? Ja, het, het kon natuurlijk wel een tijdje uh, waargemaakt worden, maar dat was voornamelijk ook door schulden aan te gaan, hè? Nee. staatsschuld. En ja, nu zitten we blijkbaar in een compleet andere fase. En om... Um, ja, en de, het hele bootje Nederland gaat nu naar bezuinigen en participatiemaatschappij, et cetera. Dus uh, ja, ik voorzie nog niet zozeer in van dat de overheid ineens uh, dienstverlenend uh, gaat worden. Ik zie er meer in dat de overheid nu de neiging heeft om meer te centraliseren en ook... Uh, met name dus ook als het gaat om uh, onze emoties en ook uh, dat de overheid voornamelijk aanwezig zal zijn bij, eh, uh, als er eens een ongeluk is, dan, uh, dan komt er een ambtenaar bij staan en uh, nou, dat dat, dat, dat, dat dat dan een beetje de, het contact wordt uh, met de overheid. Zeg maar, als, uh, een beetje uh, als een nood aan de man komt. Zodat je denkt, goh, de overheid is goed. Nu ben je natuurlijk, ja, ik denk even vooruit hoor. Maar Henk, wat zou volgens jou een goede oplossing zijn? Uh... Nou, de beste oplossing is dus dat je je verwachtingen behoorlijk naar beneden bijstelt als het gaat om... Wat je van de overheid verwacht. Maar denk je ook dat mensen dat gaan doen? Nee, want zij denken nog dat ze betaald hebben voor dingen. Maar je betaalt geen uh, belasting voor wegen en voor... Uh, nee, in wezen betaal je gewoon voor het budget. Voor een stukje budget van... van een. Uh, uh, gekozen apparaat, zeg maar, voor de commissaris. Je betaalt nu voor je gekozen leenheer. Ja, dus je, krijg, en je hoopt er veiligheid voor uh, terug te krijgen. En... Maar die veiligheid is gewoon uh, een ijdele gedachte, want uh, werkelijkheid uh, gaat het meeste geld naar het uh, luxe leventje van uh, de heersers. Ja, want daar gaat natuurlijk ook uh, geld in zitten. En in de kapsel van Hollande. Ja. En, uh, en in uh, koepogingen, of het uh, voorkomen van koepogingen van het Nederlands leger. Dus uh, ja, ja. Dus je, maar als het dan gaat om veiligheid. Kijk, dat wordt natuurlijk nu ook uh, aangegeven door uh, de overheid om uh, ja, toch weer, maar weer een stukje te groeien. Snap je, ook al heeft iedereen het door dat uh, nou, de overheid kan niks beschermen. Nou, ik denk dat ze een eigen clubje wel goed kunnen beschermen, toch? Dat wel. Ja. Het probleem is, uh, Rutte zegt bijvoorbeeld heel stoer... Uh, Nederland uh, gaat ook vechten tegen uh, terrorisme. Nou, het, het probleem met terrorisme is... Uh, in, in veel gevallen dan uh, ontstaat het pas voor je neus. En ja, nou, het wordt ons meer uitgelegd... als van uh, ze hangen uh, uh, hele... Uh, uh, fascistische uh, middeleeuwse waarden aan. Yeah. Ze zijn niet wester. Dus wij moeten hun met uh, heel veel geweld en bommen. Uh, vrijheid en democratie door de strot duwen, als het ware. Ja, want uh, dat is nog altijd veel beter dan vrouwenbesnijdenis. Dat is zo'n beetje het verhaal. Maar vrouwenbesnijdenis, dat vind ik ook maar niks. een raar gebruik. Maar ja, dat is toch niet de reden om dan allerlei uh, troepen daar naartoe te sturen... om die mensen <laughs> te vertellen dat ze dat niet meer mogen doen of zo. Uh. Maar wil je daar ook uh, belasting voor betalen? Nou, ik zou voor het uh, beschermen van uh, dat soort groepen... ik denk dat het voor die vrouw moeilijk is om zichzelf uh, te beschermen. Daar zou ik wel wat voor over hebben. Ja, en het hoeft niet per se met belasting, zou je zou het ook nog met een crowdfund actie kunnen doen natuurlijk. En het zou altijd nog efficiënter zijn, omdat het op projectbasis is dan een zittende overheid die um, probeert uh, mee te groeien uh, met uh, de ontwikkelingen in de maatschappij, maar uh, zeg maar externe onderzoeksbureaus moet inhuren... Om een, een, een blik te krijgen van de maatschappij. Ik denk dat uh, hoe heet het uh, onderwijs hier gewoon ook uh, een stukje gefaald heeft. Ja. Ik, denk, ik denk ook uh, dat goed onderwijs gaat over een, een goede uh, balans tussen het individu en, uh, en het samen. Ik denk dat het onderwijs al stukken beter zou zijn als er wat meer marktwerking in uh, het onderwijs was. Want dat is echt uh, ja, wat je mist. Niet alles hoeft uh, via marktwerking te gaan. Soms kun je ook gewoon met de juiste woorden al dingen gedaan krijgen. Als jij bij je, als jij bij je buurman, uh, zeg maar, uh, in het schuurtje kijkt en je, ziet, en je ziet dat hij dingen niet heeft wat jij wel hebt en andersom. Nou, dan zou je, zeg maar, kunnen afspreken dat je gezamenlijk elkaars dingen gaat lenen. Dan ben je samen ineens twee keer zo rijk eigenlijk. Hè? Omdat, ook al ben je misschien niet de bezitter van een uh, uh, heggerschaar, je kunt wel makkelijker toegang krijgen tot die uh, heggen Dat heeft niks met marktwerking te maken. Dus en ik denk dat zoals ik het zie zal uh, in Nederland men ook op dat niveau het moeten zoeken. Als je dus gaat wachten op dat politici in een vakantie of zomerreces zoals dat heet uh, gaan nadenken over één artikel van Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau Waarbij hij oproept dat, hè, dus dan, dat er ook wordt nagedacht over een basisinkomen en dat soort dingen. Ja, Waarvan ik dus al zei, hij, een basisinkomen zou worden ingevoerd omdat het gewoon een slecht idee is. Dus er zijn mensen die, nou ja, we moeten binnenkort ook maar een Frans Kerver in te hij, uh, nou, hij is er hartstikke voor. Hij weet ook dat ik er tegen ben. Hij weet ook dat uh, uh, libertaris er tegen zijn. Maar uh, hij, hij ziet er helemaal naar uh, uit om, uh, om een open gesprek aan te gaan. Ik zei, uh, ik wil je nog voorbereiden op uh, hun gezuig. Gezuig? Maar, uh, <laughs> gezuig, maar uh, nou, dat hoeft allemaal niet. Nou, is uiteraard van harte welkom. Ergens, ergens in de, de vier uur durende uitzending is er ruimte voor... Uh... Ja, iemand als uh, Frans Timmermans zal ook waarschijnlijk hele bijzondere ideeën hebben over dat sociaal contract. Ja, ja, ja. En dan met name, en name vanuit het uh, perspectief van solidariteit. Waarvan ik dus heb gemerkt in de aanstormende participatiemaatschappij, dat het behoorlijk veel uitmaakt wie er begint over solidariteit. Omdat meestal betekent het, ik wil uh, wel graag iets hebben, maar er zo min mogelijk voor terugdoen. Terwijl, als je het dan gaat hebben over wederkerigheid, dan vinden die mensen dat doodeng. Ja. He? En, um, nou ja, dus ik denk met alles dat er een soort piramide aan het ontstaan is, dat hij is niet echt zichtbaar of zo, maar, um, maar er vormt zich zeg maar echt een, een, een een in-crowd en een, en een oningelichte out-crowd. en een welgeïnformeerde uh, ring. maar van die mensen die er compleet naast staan, zeg maar. Dat zijn wij dan. Wij zijn wel geïnformeerd, maar we hebben totaal nergens invloed op. Misschien hebben wij zelfs te veel informatie. Moeten we dat nog steeds goed leren schikken. om uh, zeg maar dezelfde uitdagingen als van uh, iemand uh, aan, uh, uh, binnen de overheid aan te gaan. Want als jij jezelf uh, als overheid zou opstellen, dan zul je op een gegeven moment merken dat je niet iedereen tevreden kunt stellen. Nee. Hey, dus je zult altijd mensen teleurstellen. Oh. Dus dat neem je al mee in je uh, berekeningen. Dus... Voor jou is op een gegeven moment dan ook heel geruststellend dan, in, in, als overheid uh, iemand zijn. Hè? Als je dus hoort van dat er mensen uh, gewoon niet eens zijn met je plannen. Ja. Dan denk jij, ah, weet je wel, nou dat zijn die koppen erbij, dan... Uh, het zijn lelijkerts. Mijn plan is goed. Iets in die geest. Dus uh, ik denk dat het systeem, uh, als het dus gaat om, uh, over, over beslissingen die de overheid uh, nu steeds meer wil nemen, gewoon inderdaad veel kleiner kan. Omdat mensen gewoon niet meer uh, tot die beslissing kunnen komen omdat op die schaal al de verantwoordelijkheid ontbreekt. Verantwoordelijkheidsgevoel voor de uitzondering op de regels die je verzint. Want het is elke keer zo. Je verzint een regel. En elke regel, daar zit iets in. Het is niet altijd... Eh, zo evenveel van god los. Soms zou je kunnen denken van, nou, ik snap het wel. Ik snap snelheids, uh, uh, snelheidsbegrenzingen wel. Dat snap ik wel. Snap je? Maar uh, als je dat dan weer gaat afzetten tegen, uh, tegen een groter plaatje, weet je dan, ja, dan zie je dus weer andere dingen. Dat het eigenlijk niet zozeer om die verkeersregel ging, maar misschien gaat het wel over de hele. Attitude waarmee mensen in zo'n uh, auto zitten. Waarbij je, kunt, waarbij je misschien eerder als overheid zou moeten zeggen van mensen, rij elkaar dood, maar als je dat dan doet, doen we het dan van uh, voor ons allemaal zo goedkoop mogelijk. Hè? Maar dat is, uh, dat is nog een bericht die. Um, ...overheidsmensen uh, moeilijk vinden... ...want ze willen vooral het plaatje afgeven van... Uh, ...we zijn er voor jullie, we zorgen voor jullie en et cetera. Ik denk dat, um, ik denk dat, um, um, dat het allemaal wel meevalt. Het voelt soms ook wel eens zo van... nou, ...het wordt steeds gekker, het wordt steeds verdrietiger... ...het wordt steeds angstiger... ...maar in wezen, in wezen zeg maar... Zal er altijd creativiteit zijn? Zul je altijd uh, de aardige buurpersoon, uh, uh, man of vrouw, uh, tegenkomen? En um, ik weet niet, soms is een glimlach al voldoende om alle uh, sores te vergeten, hoe arm je ook bent. En of hoe gevangen je ook zit en dan kun je er weer een tijdje op vooruit en om helemaal te eindigen ik denk dat we nu zo tegen het einde zitten kijk, leiding geven is uh, voornamelijk keuzes maken en prioriteiten stellen en in wezen is, uh, is, is, is, gaat het dus ook om uh, tijdmanagement want uh, wat ik dus, uh, mijn, mijn laatste zin was uh, dat mensen uh, vooral uh, vrijheid moeten ervaren om gewoon goed te en en dat geldt zeker ook voor bewindspersonen. Ja. Sterker nog, ik denk dat als zij zich met goed neuken beter bezig zouden houden, ja. dat of ze nou zouden neuken of echt daadwerkelijk plannen uh, zouden uitvoeren, het zal vanzelf dan beter gaan met Nederland. Waarom? Ja, ja. Men weet uh, dan meer wat uh, bevrediging is. Ja. Ja, nou, dingen dus, hè, als, als gemak en plezier en dat soort dingen, ja. dat zijn toch zaken die je niet snel zou associëren, inderdaad, ...met een overheid... ...maar wel met een goede WIP. Er stopte net weer iemand van mijn deur... ...maar dit keer was het de thuisbezorgdienst... ...van de Febo. Die moest <lacht> bij mijn buren zijn... ...maar de grootste grap is dat VEBO is gewoon bij ons in de straat. Ja. Ja. Die mensen hebben... patata en frikandel laten bezorgen. Van, van nou wat ze zat zijn... ...negen huizen. Klaar, zit je gewoon een reclame voor de Febo te maken... ...in mijn programma. Ja, maar dat is toch geweldig. Nou, ik denk dat we ook inmiddels een beetje aan het einde van het programma gekomen zijn. Hey, dat nee, waren, dat waren een uur geleden al, uh, Johan. Ja. Ik denk het ook wel, ja, ja, ja. Ja, nu gaan we ook echt de verbinding verbreken. Ja. Nou, wacht, dan ga ik eerst nog even de, de afkondiging doen. Uh, Dank u wel, dames en heren, dat u tot uh, zover heeft geluisterd naar dit programma. Ja, iedereen die nu nog luistert, die kan gratis een hapje of een drankje komen nuttigen. Dus ja, ik denk dat mensen die nu nog luisteren, die kunnen alles aan. De hele wereld. Ja, ja, ja als, je, als je nu nog luistert dan ben je echt, uh, nou dan kun je alles uh, hebben. A alleen als je alles hebt gehaald, als je alleen maar hebt geskipt naar het einde en je hoort dit, dan telt het niet. Nee, dan ben je, uh, nee. ik. nee. Op persoonlijke titel ben ik bereid een prijsje uit te delen aan iedereen die tot dit moment geluisterd. Ik heb misschien wel een, een leuk idee hè, ter verificatie van dat mensen ook echt uh, helemaal tot het laatste moment de uitzending hebben uh, gehoord, dan sluit je gewoon uh, de uitzending af met een zelfbedachte complottheorie. Dus Klaas, uh, heb je een leuke complottheorie? Ja, ik denk soms wel eens dat als mijn Telefoon weer een periode heeft met dat ik uh, gesprekken zeg maar mis zonder dat het ooit het ding heeft gerinkeld. Dat er uh, dat er weer iets met afluisteren is gebeurd. Oké, okay. dat is mijn complot, denken. Yeah. Denk, dat denk, dat op een is schiet dan toch door mijn hoofd? Dan, heb, dan weet ik gewoon, mensen hebben gebeld. Soms heb ik zelfs een voicemail zonder dat ik een gemist uh, gesprek heb. En dan uh, denk ik, hoe zit dat? Waarom, waarom gaat het op die manier? Maar dat is dan, uh, dat, ik weet niet, dat is een beetje paranoïde misschien. Maar dan denk ik dan gewoon, van: functioneren die diensten misschien slecht omdat er uh, te veel wordt afgeluisterd. Of het ik afgeluisterd. Of iemand anders die ik probeer te, die in mijn netwerk zit. Henk, ja, wat is jouw complottheorie? Dat die aanslag in Niets een uh, hoax is. Dat is, uh, heb ik vanavond nog even opgezocht. Tegenwoordig kun je bij elke aanslag, kun je gewoon, uh, bijvoorbeeld is het, uh, je doet de plaatsnaam. Bijvoorbeeld... Nies. En dan uh, wat er is gebeurd. Is het een shooting of een attack? Noem een attack. En dan hoax. En dan uh, lees je een aantal hele leuke kijken erop. Oké. Okay. Ja, en dan laat ik het verder in de midden wat ik ervan vind. Maar ik, ik uh, hou me er graag mee bezig. Mijn complottheorie die Klaas dan ter uh, verificatie nodig heeft. Uh, indien jij uh, de gratis snacks bij hem op wil halen. Is dat er uh, gemtrails in de snacks zitten van Klaas. Goed. Ja. Dat was het dan. Zo, zullen we nu met deel 2 van de uitzending beginnen? Ja. ja. <laughs> nou goed, dames en heren, jongens en meisjes. Dat was het dan voor deze week. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar dit programma. En volgende week zijn we er uiteraard weer. Ik wens iedereen nog een hele vrolijke en vooral vrije week toe.